Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Jongens en heren, jongens en meisjes, het is weer van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Lodaria met op de vent Peter en jan Mark, en bijna Joam Johan. En uh, misschien komt Josje er nog bij. En uh, Afgelopen uh, weekend was ik in uh, Groningen geweest te protesteren. Dat is allemaal goed gegaan. Ja, volgende maand in uh, Amsterdam als het goed is. Uh, voor de rest, uh, we hebben natuurlijk de, de regen. Ik ga weer uh, Egel's dus, uitdelen. Uh, uh, uh, uh. nou, uitroep tegen Ron Paul in de chat. En dan maak je kans op 10 uh, EFL's. En verder, oh, kan ik kan nog een revisicatie. Dat er twee uitzendingen geleden... ...gezegd dat, uh, uh, dat de 10 jaar bestonden... ...maar dat is dus 9 jaar. Ja. Mm. een jaar naast. Dus uh, 2013 waren we begonnen. Uh, goed, laten we beginnen dan... ...met uh, goud, zilver, bitcoins. Wie doet hem, goud? Uh, goud is 18.10 dollar per ounce. Olie 92.24. Dat is weer. Onweer. Zilver 20.66. Bitcoin bijna 24.000 dollar. Okay. Ethereum is wel wat hem gestegen. Ja, er was vandaag kwamen de inflatiecijfers uit. En die vielen een tikje mee. Dus er wordt er uh, gelijk gespeculeerd van oké, okay, de pet is uh, klaar met uh, renteverhoging. Of die, die gaat in ieder geval misschien nog eentje doen in september en dan wat rustiger aan. Een... Okay. Ja, ik denk dat, dat, dat ze te snel uh, verwachten dat het, dat het de, de geldkraan weer open komen. En dat er dan blijkt dat die inflatie weer dubbel dwars terugkomt en dat ze dat dan nog een keer gaan doen. En weet beetje dat het zo'n zo uh, horten en stoot, uh, geval wordt. Uh, okay. Ze willen vast voor die verkiezingen, willen ze nog even weer de opgaande lijn erin hebben. Uh, ja, dit lijkt me een inflatie van, van uh, 8-9% de nek omdraaien met een rente uh, van 1-1,5% of zo. Dat, uh, yeah. 2%, dat gaat je niet echt lukken, denk ik. Nee. Hey. En uh, ja, je ziet in het Nederlands nieuws ook wel weer terugkomen. De mensen die gaan ook weer in de gulden rekenen. Die zeggen, pak je Chroma voor 5 gulden vijftig. <laughs> so, ja, ja. Klopt, ja. Ik had vandaag inderdaad iemand die in gulden weer ging rekenen heeft. <laughs> Nog dat dat... te maken. <laughs> ja, nou. Dat is... Ja, en uh... Ja, op de huizenmarkt heeft het nog weer een beetje invloed dat die, die rente dat, uh, ja. dat die, die huizen stijgen nu niet meer zo door maar, als zelfs een ja, reis... dat zal wel heet hele tijd stil komen te leren wat, wat, ja, wat er dan meestal gebeurt zolang je geen enorme werkeloosheid hebt waarbij mensen dan moeten verhuizen naar een, naar een ander uh, plaats maar nu heb je nog zat werk dan, dan zie je dat ze niet hun prijs omlaag willen en dan, dan kopen, maar de koper kan het ook niet betalen, dus dan blijft het dan valt die markt gewoon helemaal stil. Dan, gaat het, dan wordt er bijna niet meer ge, gekocht en ver, geverkocht. Totdat ja, tot uh, het erger wordt, eigenlijk. En dan ja, er gedwongen verkoop komen. Ja, maar bij gedwongen verkoop gaat de prijs ook niet omhoog. Doorgaans. Nee, nee dat gaat die waar. Ja. ja. ja ik bedoel, het blijft wel een tijdje liggen, waarschijnlijk dan. Zolang de werkgelegenheid nog goed is. Gewoon al mensen dan. Hun huis onverkocht laten. Ja, dus ik, ken, ik ken ook mensen die, de, die wilden eigenlijk een huis verkopen op de piek van die great financial crisis, maar die hebben het gewoon jarenlang maar verhuurd of zo, om, omdat ze gewoon pertinent niet in prijs wilden zakken. En ja, als je dat kan doen, moet je huurders hebben of je moet, uh, je moet een, uh, een baan ja. hebben, maar dan uh, kan je dat natuurlijk de hele tijd uitzitten. Ik ja, ken mensen die al invuren, ook met gas en zo, maar ja, die gaan weer allemaal zwaar op hun bek omdat die brandstofprijzen allemaal uh, door het dak gevlogen zijn. Mm. En die huurders die hebben dan een vast huurbedrag, inclusief uh, gas en elektriciteit. Dus ja, wauw. Uh, ga, ga je ook op je bek. Ja, uh, maar goed. Ja. ja, moeilijk te voorspellen allemaal. Hè. Ik vind elektriciteit nog steeds verbazingwekkend. ...dat ik betaal daar meer dan 60 cent per kilowattuur. En je hoorde altijd heel vaak in de zomer... ...nou, er is zoveel stroom door die zonnepanelen... ...dat de prijzen negatief zijn. Nou, je hebt alleen maar zon nou. Eh, er staan nog nooit zoveel zonnepanelen. En eh, ik betaal 60 cent per kilowattuur. Hoe kan dat? Ja, al, al, al, iedereen staat een uh, elektrische auto aan het uh, opladen met die dingen. Nee, ik denk dat er gewoon een heleboel uh, gascapaciteit is afgevallen. Ja, ja van, uh... Was dat nou dat bericht, uh, komt dat voorbij of was dat vorige week met die, uh, die campings er allemaal doodziek van worden dat iedereen zijn uh, Tesla aan het opladen is? Ja, ja, ja dat is dan voor verhuur, ook, ook als je een Airbnb verhuurt of zo. Bij de, dus we de zwaar hadden dat ook je maar dat laadpaal erbij. Dat is natuurlijk wel leuk extra, maar je moet niet zeggen van nou, je kan gratis bijladen verder Dan moet je wel een prijs aanhangen. Want, uh, anders dan, dan krijg je dat mensen gewoon een nachtje blijven zitten om de hele de Tesla op te laden. En ja, dan maak je hem nog voor op ook. Bij ja. zo'n camping heb je vaak ook van dat je een vast bedrag hebt en dan ja. Heb je elektriciteit. Ja goed, dan gaan ze er niet vanuit dat je je hele auto aan het opladen bent. Dus ja. Ja, ja gaat de prijs voor iedereen natuurlijk omhoog. Ja, maar goed. Ja. Dan, uh, ja. dan krijg je hele scheve dingen dan. Ja, ik probeer er altijd je wel. je, je naar als... een camping op zoek gaan die geen elektrische auto's tolereert? Eh. <laughs> ja sommigen doen de uh, prijs wel gewoon uh, tot een bepaalde hoogte. En dan uh, de rest moet je bij betalen. Nou hm. ja, goed. Uh, ja, ik, ik weet niet. Ja, als je een hele auto oplaat dan zal dat wel, uh, wel echt heel veel meer nemen. dan iemand die uh, een beetje licht in, in zijn caravan heeft, natuurlijk. Ja. En ja. Uh, ik gooi er wel een toftje ijzer tegenaan. Zo voor 2000 watt. Dus ik, ik uh, ben zelf ook niet al te lief als ik op een camping ben. Maar goed. Maar ja, als het uh, 29 graden in jouw kerven is, dan, dan, dan laat je het wel uit je hoofd en tot die ijs en dan neem je dan ij ijsje, neem je dan. Uh, goed ja, het prikkenseizoen uh, komt er weer aan, de GGD zo aan kerven. Het prikseizoen. <laughs> ja, dat is ook niet gewoon de veel, passeizoen roder. Ik ik gewoon dat vandaag. Ik hoorde vandaag iemand die had op Twitter gelezen dat ze in uh, Duitsland erover dachten om uh, de mondkapjesplicht voor ongevaccineerden in te gaan voeren in de herfst. Dus als je gevaccineerd bent en je kunt het aantonen, dan moet je wel alle prikken hebben en alle boosters en alle shit. En dat moet je dan aantonen en dan hoef je geen mondkapje op. En uh, als, je dan, als je dan een, een weigerwappie bent, dan, uh, ja, dan moet je dat uh, laten zien door zo'n uh, zo kap te dragen. Oké. Okay. In, dus ja. ja, ja, ja ik vergelijking ja. met Jood Sterren maken? Het is heel vreemd hè? dat de, het nu toch overduidelijk is dat het geen zak helpt. Al die dubbel quad boost veruren uh, ze hebben allemaal COVID gekregen. Maar ze blijven toch gewoon door ja Ja, en de mondkapjes zelf uh, werken ook niet. Het werkt nee. er allemaal niet. Het, maar het is echt gewoon van. Ja, je kunt al zien wie er, uh, wie er, wie er niet braaf meeloopt. zeg maar, met ja. die niet doet wat de overheid wil. Marking, uh, marking of the beast is het eigenlijk. precies ja. <laughs> ja. ja. ja, Ik zag ook wel uh, een verhaal staan over Amerika, uh, zo'n zo meme dat ze, ze 87.000 IRS agents aannemen en dan zie je zo iemand zijn deurpost schilderen met BLM en de blue, thin blue line en allerlei regenboog uh, kleuren. Uh, zodat de IRS uit hun huis voorbij loopt. Uh, dat is wel een leuke referentie aan ja, dat bijbelse verhaal. Ik weet niet of uh, <laughs> ja, je dat kan ja. herinneren. Maar uh... uh, de horeca en uh, even kijken hoor. de reisbranche. Die zijn niet blij met de wervingscampagne van de GGD. Ze, uh, hun hoge tarieven zijn oneerlijk ja, ja het is belastinggeld worden gewoon mensen uit de café en, uh, en de horeca weggekocht om, uh, om vaccinaties te gaan doen die waarschijnlijk dan, ja, als ze het niet heel erg verplichten, ja, zitten die mensen gewoon duimen te draaien ja, ja en als ja. ze het wel heel erg verplichten dan, ja, misschien dat, het dan, uh, dat ze dan wel wat werk hebben maar, ja, dan mag je dus naar een café toe, waar er niemand is om je te bedienen en dan heb jij je spuit gehaald en dan kan uh, je in een gebouw zitten waar je niks te drinken krijgt. maar misschien je eigen drinken meenemen. Dat ja. ah, is ah. een collega die, uh, die had over uh, haar ervaring in de, de priklocatie. En die zei, ja, er is, is zo'n iemand die dan uh, uit de horeca komt die daar dan werkt voor 15 euro per uur. En die, uh, die zit zich dood te vervelen en die is drie keer in een kwartier naar me toe gegaan om te vragen of ik wilde drinken. <laughs> en misschien wordt de GGD gewoon een nieuwe café. Ja, uh, <laughs> ja, dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn. Dat je gewoon ja. die GGD ombouwt tot café en restaurant. Ja, of, of, of priklocaties bij of voor het café. Gewoon... Uh, gewoon prikken en daarna gezellig uh, naborrelen, tenminste, uh, <lacht> ja een gedeelte wordt dan gelijk met ambulance meegevoerd natuurlijk die er niet goed op reageert. Ze uh, hebben stijve armen, die kunnen hun glas uh, ja. nemen uh, uh, en uh, ja, de rest die opgelucht is dat, dat ze het hebben overleefd, die, die nemen nog een lekker een borrel, zo kun je dingen combineren. hè ja. dus, uh, ja. Ik zit even met die berichten te kijken. Het is een roulette, nee. De, <laughs> de volgende keer dat doorkomt. Ja. Maar het was dan ook um, in die Duitse media. Ja, goed, mensen in media dan hadden het over. Um, één, één ernstig geval van uh, vaccinatieschade per 5000 prikken. Maar het ging dan al om prikken. Dus in, uh, mensen die dan drie hebben gehad. Hè, dat is dan. 1 op de 1200 nog wat. Maar ze, ze zei er ook bij, ja, het kon ook 1 op de 300 zijn. Ja. Dat is, maar dat 1 op de 300, dat is dan 1 op de 100 heeft dan een probleem. <lacht> Weet je wel? Al? Ja, Als je drie, drie prikken moet hebben, dan, uh, dan is het 1 op de 100 met, met ernstige vaccinatieschade. Dat is nogal wat. Ik vind dus ook een beetje dat, dat je uh, die virus va database waarin dat gemeld wordt, zoals dus die verhalen gehoord van, van die zusters, die dan... Per se, alles wilde melden. Ja. En die, het is dus het is heel lastig gemaakt, het wordt heel moeilijk gemaakt om alles om te, om het te melden. Want ja, er zitten een heleboel barrières in met, uh, ja, je moet een heleboel papierwerk doen en uh, handtekeningen enzovoort. En er was een zuster die wilde het toch wel per se doen. En die kreeg al echt een telefoontje van HR, hè, van, uh, ja, die had ze, had ze ook opgenomen. En dat werd dan niet zo gezegd van hé, eh, van, hé hou daar eens mee op. Maar wel van ja, we moeten eens praten. Want uh, ja, zien dat jij uh, de VARS-database. Het, het, het, het is natuurlijk goed dat dat gerapporteerd wordt, maar het moet ook niet geoverrapporteerd worden. Overrapporteerd. Uh, <laughs> maar de, de schatting is dat het, dat het een factor 10 onderrapporteerd is. Door die ja. enorme uh, ja, hessel, zeg maar. Die. die ja. Die, Negatief de, de sociale druk om het niet te, niet te doen. Ja, en dat was ook al vrij snel, kan ik me herinneren, dat uh, met die menstruatiestoornissen, dat, dat, dat was zo enorm, dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat was wel gewoon een beetje kennis van het volk geworden. Ik ja. had laatst ook gehoord van uh, iets van 40 procent had te dealen met een de onregelmatige cyclus uh, naspuit. Nou, dus 4 op de 10. Dat is gigantisch. Maar toen hebben ze ook gezegd, van, dat kwam in de mainstream media... Van, uh, of ze zo alsjeblieft zouden ophouden met melden dat ze situatie uh, onregelmatig met situatie hadden. Want ja, dat, dat kon iedereen wel eens een keer gebeuren. En dan, uh, uh, uh, hou maar op met melden. Weet dat is echt een duidelijke oproep om niet meer uh, dat te melden. En dat, zijn, dat gebeurt al, terwijl het al ontzettend moeilijk is... om. Om je daardoor heen te worstelen. Dat wordt echt, ja, ja. Dan is het kennelijk nog te veel. Uh... Ja, precies, dat moet nog minder. Terwijl normaal gesproken met een nieuwe uh, of een medicijn in de testfase, want dat is het, dan heb je eigenlijk een beetje meer omgekeerde bewijslast. Dus, dus dan. Uh, ja. Als er dan mensen problemen hebben, dan, uh, nou, dan, dan, dan moet er uitgezocht worden of dat door uh, dat experimentele vaccin komt, weet je wel. En, uh, ja, zei die Robert, uh, Robert Malone en die, uh, die andere gast, die uh, Curie, die zijn uh, ja, enorme cv's uh, op dit gebied. En die zeiden ook van ja, normaal haal je uh, een nieuw medicijn uit de relatie als er, als er de, je weet niet, veel drie op de duizend, uh, ik weet het nummer, de getallen niet meer precies, maar uh, vaccinatieschade is, dan gaat het gewoon gelijk uh, worden. Dan zeggen we die moeten weten wat er aan de hand is. En dat was, nou, was nou een factor 50 hoger of zo. En, en het was gewoon door. Dus het, uh, ja. Ah. Je kan zo aan, aan dat soort nummers al zien. Dat, ja, dit is gewoon absurd uh, die, wat hier gebeurt. Ah, als je het ook vergelijkt in Amerika, hadden ze toen met uh, die varkensschip Toen waren ze 80% van Amerika ingeïnt hebben. En uh, dat was toen een hele strenge campagne ook. En ook inderdaad mensen die dreigden een baan te verliezen en zo. Dus het is ook vrij heavy. En uh, daar zijn ze toen opgehouden naar uh, een paar honderd doden of zo. Of, of ik weet niet eens, dat staat wel op Wikipedia. Maar, maar helemaal niet eens zoveel doden. Maar dat was dan toch te gek voor woorden vonden ze. En toen, ze, dat, toen was 20% ingeënt van Amerika. Toen zijn ze gestopt met die campagne. En uh, als je dat vergelijkt met met nu, weet je wel. We hebben nog meer dan honderd keer zoveel doden. En, uh, en het werd gewoon nog steeds gepusht, weet je wel. Dat, dat is enorm verschoven van... Uh, en wat, uh, ja, wat men nog uh, te tolereren vindt. Ja, veel dokters weten ook niet wat ze uh, ja, ja, niemand wil durven tegen je verzetten ze zouden bang zijn dat ze hun vergunning kwijtraken. Maar het is, wel, uh, ja, het is natuurlijk wel absurd wat er gebeurt. Uh, ik denk dat menig, menig dokters zich wel afvraagt van... Uh, jee, wat, uh, wat is hier aan de hand? Wat speelt hier eigenlijk? Hè? Wat, wat, wat zit hier nou echt achter? Is het nou echt alleen uh, geldbelang? Of... Uh... Mm -hmm. Dit, uh, is er toch iets, speelt er iets groters bij mee? Ja, die varkenschip in Amerika was in de jaren zeventig geloof ik en dat was, toen was Ron Paul die was net senator. En die, die was er ook veel op tegen om iedereen verplicht te, te laten inenten, maar dat, dat was een beetje zijn uh, ja, uh, binnenkomst in de politiek. Uh -huh. Ik kan het zo snel niet vinden, maar er was dan ook zo'n president die zich inderdaad op camera liet uh, prikken en zo. Echt, al dat hele verhaal wat we wel kennen, weet je wel. Dus, uh, ja. En, maar toen, het grappige is dat, dat de WHO toen zei: Van. Uh, uh, we moeten hiervan leren, we moeten niet zo snel meer iets uh, een, een epidemie noemen. <laughs> en, uh, ja. Die tikt Amerikanen daarmee op de vingers, zeg maar, dat is veel te snel een paniekzaaien en een vaccinatiecampagne tegenaan gaan. Ja, dat is helemaal waar, als je nou wat ziet wat in die monkeypox aan de gang is, hein? wat eigenlijk gewoon een, een uh, sexually transmitted disease is. En uh, daar zitten ze overal, ja, een health emergency is het opeens uh, gebombardeerd. Ge ge ja, en daar was er nog niemand aan dood gegaan, maar nou hadden ze nou een, eentje in Spanje gevonden, die was er met, met, met je, lever, spo, monkeypox dood gegaan. Dat is, dat is ook nog gek, van, van het is uh, ja. maar ik, ik, ik zag zo'n gesponsord bericht, en dat heb ik ook op Wappieland gedaan. dat vond ik wel heel grappig, dat was alweer een campagne van uh, zo'n zo snuiffiguren van, ik dacht nooit dat het mij zou kunnen overkomen. <tiedad> En, uh, ja, toch is, is toch, toch een, een soort poging om er uh, mensen bang te maken. Ik heb, ik heb het idee dat het niet helemaal lukt ofzo. Het is nog niet echt een hype heb ik het idee, die uh, monkeypox. Nee, ik heb ook het idee dat het nog niet echt loopt. Maar volgens mij kunnen ze, wel, kunnen ze het wel doen als ze willen. Ze kunnen volgens mij alles hypen. Nou, maakt niet uit hoe gek het is. Ze uh, krijgen alles toch wel door. Ja. Uh... En ja. dan hebben we nog de corona-wet. Ja, waarmee er toen net op de kritisch over zijn. Ja, ja dat ja, is toch ja. altijd weer het, het zogenaamde gevoel dat ze toch wel uh, heel ernstig naar dit soort dingen kijken. Dan. <laughs> ja. Gewoon uh, well, we uh, het uh, drie, drie uh, gratis veel plaatsen uh, van, uh, van Den Haag en dan, uh, dan is het verzet gebroken. Eén <laughs> ja. ja, gratis onderhoudbeurt van, uh, van een weg. En, uh, oké. Okay. We hebben er genoeg naar gekeken. En, het, uh, en, je, het en je moet ook altijd kijken. Die kritiek die ze hebben. Hè. Van, uh, je leest dan uh, vrij snel. Van oh ze hebben kritiek. Oh goed, goed. Dat ze een burgemeester kritiek hebben. Uh, ja, dan, en dan ga je dan helemaal doorlezen. En, dan, en dan, dan is de kritiek van. Ja maar we hebben gewoon niet genoeg dranghekken. Om al die parken af te zetten. Van, weet We moeten meer handhavers hebben. Om, uh, weet je wel. Dat soort dingen. uit Dat, uh, ja. dat is wel belangrijk. Om de demonstranten te kunnen neermaaien. Uh, <laughs> ja, ja, uh, ja, ik heb die... Uh, over die monkeypox nog. Ik heb dat boek van... Uh, Kennedy, Robert Kennedy Jr. gelezen. Over de over real Fauci. Dat is een interessant boek al als je dat leest. Uh, dat, ja, daar werd ook gezegd... dat het al, eigenlijk, dat het al eerder bij AIDS gebeurt. Hè, dat, ze, dat ze... AIDS detecteerden met een PCR-test. Er waren mensen die waren zo bang gemaakt. En die hadden nog geen enkele klacht. Dat ze maar gelijk uh, aidsremmers begonnen te nemen. En die aidsremmers die maakten je juist ziek. Die uh, knalden je hele immuunsysteem. En dan kom je natuurlijk in een... En in het begin werd zelfs een zulke dosis gegeven. Dat AZT. Dat je nog gegarandeerd binnen een paar jaar aan dood was. Dus later hebben ze dat iets verlaagd. Maar iemand zei daarover dat... Uh, het zijn vaak die homo's die, die echt heel. heel uh, waar die een paar keer per dag. Uh, van partner wisten. Die gebruiken ook heel veel van die poppers, uh, was dat toen in ieder geval. En die poppers, er werden poppers genoemd, zat een glazen ampul, dat had iets in. En dan brak je dat en dan kwam er een uh, gas vrij. En als je dat inademde, dan, uh, ja, dan kon je de hele nacht doorgaan ofzo. Maar het punt daarvan was een beetje dat, dat die mensen die dat. Uh, Immuunsysteemproblemen kregen. Dat waren, waren mensen uit een bepaalde groep, dus die gebruikten heel veel drugs uh, en die hadden dus een heel verzwakt immuunsysteem en heel veel seksuele contacten. En dan, dan, ja, dan elk virus, dat kan je gewoon nekken. En uiteindelijk hebben ze die hele AIDS-epidemie, uh, wat in het begin eigenlijk alleen, inderdaad, voor de, die selecte groep homo's was die er last van hebben, hadden. Maar is het is het helemaal naar Afrika gegaan. En in Afrika waren dat opeens meer vrouwen die er last van hadden. Maar ze hadden gewoon. Eh, eh, ze hebben eigenlijk gewoon die epidemie in de hand gewerkt. Het is, het is een hele oude truc van. Als je geen epidemie hebt, dan. Maar je hebt een klein beginnetje, dan ga je een medicijn toedienen die het veroorzaakt. En dan kan je het vanzelf opblazen tot hoe groot je het maar wil, hebben wil ongeveer. En, maar het uh, is ook een heel apart met die, uh, die aids-toestand. Dat. Dat was dan inderdaad, het werd dan wel gekoppeld aan, uh, aan homoseksualiteit, maar het was inderdaad meer in die party scene uh, van, van, die, van die homo's. Die heel uh, zwaar drugs gebruiken en inderdaad... En uh, uh, de nacht doorging, uh, weet ik wat. En uh, eigenlijk hun immuunsysteem gewoon helemaal sloten. En, en, maar dan kwam het met, op het verhaal dan in het Westen van ja, nee, maar uh, dat kan ook uh, hetero's kan het ook zijn. En dan was er dan weer een of andere acteur en die was dan hetero of zo. En, en die had het dan ook. En dan, dan werd het een beetje. Maar de, dat is eigenlijk in het Westen, want ik ken geen enkele hetero met H met of if. Dat heb ik daar nog nooit van gehoord. Maar daar die in A N -W -A. Wie? Die is. Van NWA. Nou, wie? EC, motherfucking E. Van NWA. Ik ken hem niet, maar die moest dan onzinig uit de kast komen. Ah oh ja, nou ja, Nee, nee, nee, nee, nee. nee uiter, oh, en is zo ken. dat is. Ja, ik de, de, de aan. Nou, je, ook, eh, je had ook die Michael Jordan, toch? Die had ook eten, maar eigenlijk is dat nooit wat. Euh, ja. Ach, het is wat oh. of, of, of maar dat zullen eet? het eten? Oh. Dat was een pascaballo, die had eten, maar daar die, die, nou. was eigenlijk niks aan te zien verder ofzo. zo. nee ja, of was alleen maar die heeft getest ofzo. zo. Maar, maar wat ik wou zeggen, eh, toen, toen in Afrika, hij had allemaal geen internet en zo, niet zei maar in, in Afrika was het dan in één keer, iedereen had het daar. Gaat ja, ik meer iets. vrouwen, meer vrouwen dan. Gewoon, dan. gewoon, uh, dat gingen gewoon uh, eigen hoge percentages van de, van de bevolking gewoon toet. En, uh, en dat was dan uh, gewoon, uh, en, uh, maar dat is ook gek, want ik, toen, toen dacht ik eigenlijk al van, hè, wat is het raar, waarom zou het Afrikanen dan meer een epidemie, hoe ja. kan dat dan? Van het überhaupt dezelfde ziekte zijn, hè? Ja, maar goed, nu, nu is dat naar buiten gekomen dat ze een soort vragenlijst in moesten vullen en dat ze dan wel eens moe waren of ja. uh, een ja. hongerig, hongerig gevoel. Ja, nou, dan hadden ze, al genoeg, <lacht> hadden ze al genoeg punten gescoord om, uh, nou, dan, uh, dan heb je Hif, begin nou alvast maar gelijk met dit. Ja, en dat zei dat, dat, Robert Kennedy Jr. in zijn boek ook beschreven, inderdaad, vragenlijst. Nou. Dan had je binnen no time uh, had je inderdaad uh, uh, hip. En dan kon ja. je maar beter dat medicijn gaan gebruiken, want eigenlijk je doodvond was ongeveer dat uh, ja, Zo precies. hebben ze ook vrouwen eraan gekregen. Vrouwen zijn wel eens moe en hebben hoofdpijn. Dat weten wij. Ja. Ja. Als je nou. seks wil hebben. <laughs> ja. Het was ook zo dat, uh, dat bij COVID-19 is dat eigenlijk ook zo gebeurd. Dat, um, ja, dat, dat ze, klopt. Dat, want op een gegeven moment gingen ook, bij COVID-19 gingen ze het ook gewoon uh, steeds meer uitbreiden. Hè? van, ja, eerst was het van, ja, je hebt een soort, soort griepsymptomen. Griep nou, nou, griep bestond dan niet meer en dan had je covid. Of dan moest je maar laten testen en dan bleek ja, dan ook... Ja, de, de griep was helemaal COVID. verdwenen, ja. Maar ze gingen het steeds meer uitbreiden, hè? Van als je op een gegeven moment uh, moe was of je had jeuk aan, aan je neus... of, of uh, kriebels aan je teen. Nou, dan, uh, dan moest je, je ook maar laten testen. Het werd, het werd steeds gekker, weet je dat nog? Ze gingen... Ja, maar, maar het werd die... ook uitgebreid in de zin dat... Op... Kinderen die hadden nooit ergens last van een jongere eigenlijk ook niet. Eigenlijk waren het alleen oudere mensen die toch al op omkukelen stonden die eraan doodgingen. En dan met veel triomf werd er dan naar voren gehaald als er dan iemand van 40 was of zo. zo ja, iemand van 40 en die is overleden aan COVID. En dan, maar ik, ik vond het zo zo'n Als je dan nakijken want... dan was hij daarvoor met een motor tegen een boom gereden of zo. Hoor. Ja, ja, ja. Of, uh, zelfs in New York was er eentje die, wat, uh, die was neergeschoten. Hè? Ik dacht, van Nee, serieus. Ze hebben toen uh, de hele uh, de, de, de voorpagina van de New York Times ze volgezet met, met COVID-slachtoffers. Om ze te eren. Alle namen. Ja, toen uh, een en toen, zo slimmer En die heeft het uitgezocht. En er zat er een bij die was, dan, die was doodgevonden in zijn auto met, met drie kogels in zijn mik. <laughs> Okay. <laughs> nou, wel een positieve test denk ik dan, maar... dat ja, het is gewoon met George Floyd, die is eigenlijk ook een, maar... een Covid dood gegaan. Ja, die is ook een Covid dood gegaan, ja, daar komen die agenten niet meer weg, nee. nee maar wat ik wel het meest geniaal vind, is dat um, bij Covid had je ook geen, uh, je er ook geen symptomen te hebben, hè, om iemand anders ziek te ja. maken. Ja. Dus je moest op, je al, laten ja. testen, ook al was je gewoon zo gezond als een vis en had je niks. Ja, ik heb niks. Ja, dan moet je wel laten testen, want uh, ook, ook al ben je helemaal niet ziek, kun je toch nog de ziekte overbrengen. Nou, dat hebben ze, dat hebben ze ook nog voor elkaar gekregen. Dat ja. voor knap, ja. hoor. Ik heb meen, zag ik wel de. But I don't have any symptoms. That is one of the symptoms. Dat is one of the symptoms. in het zit nog een uh, keihestuk. GVW Smed met uh, Kees van der Pijl. Uh, de overheid is voor zichzelf begonnen. Test, toch al? Ja. Nou weet je, dus zo heb ik mijn zoon uh, wel, uh, wel gek gemaakt. Van. Uh, uh, wat, wat van dat? Die, uh, ja, je, je bent een puber. Ja, nou, ik ben helemaal geen puber. Ja, een van de. Het definitie van een de puber is dat hij ontkent dat hij een puber is. <laughs> ja, ja, ja. ja, dat is een beetje hetzelfde trucje wat ze toegepast hebben. Ja, dat ja, Maar ja. uh, Goed, volgende berichtje. Uh, hangt een hakenkruisvlag langs de snelweg. En dan moeten we allemaal in en roer zijn. Ja, ik uh, vond het zo apart dat Midden in de nacht was er een hooibaal in de fik gestoken. En een hakenkruis daarnaast. En, uh, en nog voordat de voordat, uh, brandweer daar was om het uh, vuur te doven, was er al een fotograaf en die had dat op de foto gezet. Die, die, die, op een of andere wist hij daar wat te horen. Uh, dat, iemand dat ging dat uitzoeken van oh, dat is het uh, bureau zus en zo. En uh, kan je even uitleggen waarom jij daar zo, zo snel bij was. Ja. En, uh, ja. en, en dan krijg je altijd bij die figuren. Dat ze gelijk van dader naar slachtoffer flippen. Hè? Gewoon moeiteloos. Het is gewoon, eerst zijn ze een enorme agressor, en dan hebben ze het idee van: oh shit, ik word zelf aangevallen. En dan opeens zijn ze van: oh, ik heb, mijn kinderen zijn bedreigd. Nou, ja, altijd uh, de kinderen ook, hè? Ja, dat is altijd. Zo, ja, ja. Opeens zijn ze slachtoffer geworden. Ja, uh, ja. Heel maar heel snel. Uh, ja, nou, hij is wel. En de, en de media, die, die media was altijd gewoon <laughs> heel. Uh, um, Heel voorzichtig in de, in de zin dat ze zeggen... nazi gevonden bij, uh, bij boerenprotesten. Ja, uh, ja. Maar uh, wij zeggen niet dat, dat zij dat gedaan hebben. Uh, uh, maar nee. Die associatie is natuurlijk al gelegd dan. Hè? Ja, weet je, iemand had uitgezocht van de, de foto's... waren drie minuten eerder uh, genomen... ...dan de melding binnen was gekomen. Die brandweer kan pas later, maar eerst kwam er een melding. Hm. Maar er was nog geen melding geweest bij de brandweer ja, ja, van de... Ja, maar het is ja. ook maar een heel klein sneu fikje, hè? Ja, ja, ja het, is, ja. het is echt net aangestoken, weet je wel. Als, als je een barbecue maakt, dan heb je wat... wat, weet je, wat, je, wat papier, een beetje kantenpapier, een beetje aanmaakblokje en dan, dan, moet, dan moet het nog beginnen, eigenlijk, hè? Want dan, dan is het toch niet... Weet je, voordat je de grote blokken erop gooit, nou, nou zoiets is het... Die, uh, die, die die hangt er al. Ja, maar dat is wel vlek kunnen ze eigenlijk niet goed uitvoeren. Hè? Dat is eigenlijk gewoon. Een, ja, uh, ik vind het echt heel slecht. Hè. Je gaat dan minimaal de tijd veranderen met. Uh, ja, je hebt je hebt die uh, uh, uh, editprogramma's die de timing op je foto's kunnen wijzigen. En de locaties enzovoort. En, maar nee. Ja, ik denk ook dat dit, dit kan ook wel zo aan werken. Want kijk, ik was vandaag uh, moest ik wel auto onderdelen ophalen en ik uh, reed naar de Veluwe en ik ging op een gegeven moment langs Zutphen en Deventer. En ik, door al die dorpjes, want de A50 was uh, afgesloten. En echt elke lantaarnpaal hangt gewoon een vlaggen En een hele rotonde zangen, helemaal <laughs> vol. Hè. En, en, en, maar ook van die zakdoeken, maar je hebt dan ook zakdoekvlaggen. Dat zijn zakdoeken, die zijn net zo groot als een vlag. Die hangen mm. mensen ook op. En wat mensen ook doen, is, is, is uh, dan hangen ze, uh, dan hebben ze van die... Uh, uh, waar, waar je de was mee op hangt zo'n zo, zo nee, rondraart ding ja, zo'n zo, zo, zo staand uh, ja, wasrek was wasrek ja. was en uh, dan uh, hangt het helemaal vol met boerenzakdoeken dan oh. <laughs> ja. dus uh, maar ja dan, en dan heb, ik, uh, nou, dan heb ik daar behoorlijk rondgereden en uh, nou, ja, je, je weet niet wie je ziet en dan heb ik ongeveer 10.000 vlag gezien maar daar hangt, hangt niet één nazi tussen hè? gek hè? heel raar is dat hè? Dus die, die nazi-vlag is helemaal niet populair, hè? <laughs> dus, nee. uh, maar ja, maar, maar, Alleen midden in de nacht. Hè? Midden in de ja. nacht. Nee, maar en wie heeft er nou een belang bij om, om de goodwill die die boeren hebben, om, om die kapot te maken? Hebben de boeren dat? Mm -hmm. nou, of is dat een andere partij die, die daar een belang bij heeft? Ja. Nee, weet je, dat is hetzelfde als in Canada. Met die had je zo'n gast die dan met zo'n Zuidelijke Statenvlag rondliep en die, in die, in die, in die was als enige was die compleet gemaskerd. Die had een bivak met Ja, ja. Ja, en, en dan als je aangesproken was zei hey, hey, Wie ben je wat doe je hier? En dan, dan rende hij snel weg met, met, die, met die ene fotograaf achter hem aangehold. Ja. Die, dan, <laughs> die, die dan volgens sommige die je mensen zijn naam noemde. Hé, <laughs> hey, Prins, niet hoor. <laughs> ja, die ook nog herkend werd als, als de huisfotograaf van, van Trudeau. Tenminste, dat ging rond. Mm -hmm. uh, maar ja, of dat sowieso. Hij werd wel. Die fotograaf is ook weer gefotografeerd, natuurlijk. En, uh, maar goed, dat, dat ligt er allemaal zo verschrikkelijk dik bovenop. Maar ja. Uh, en, maar dat was bij de Charleston ook al dat uh, uh, iemand, die, die zei van, ja, Charles stond een fakkeltochter extreem rechts, zo, en dan en zie je een vent met een nazi-vlag lopen, inderdaad maar dan zie je hele foto's, en het is steeds diezelfde vent, dus er ook één vent tussen met een nazi-vlag, die ze gewoon de hele tijd gefotografeerd hebben en, maar niemand die ook gaat vragen van uh, of na gaat zoeken van, wie was dat en, en hé, uh, hey, uh, wat deed jij daar, en uh, uh, wat zijn jouw connecties, en ja, soms zoals ze beroepsprotesteren uh, protest, of zo. Dat, dat doen ze nooit. En ja, dat is natuurlijk. Ja, ik zou zeggen, dat is, dat is reuze interessant om te weten. wat dat voor figuren zijn. Maar ze hebben gewoon. dan is het gewoon. het nou, doel is bereikt. Het doel is gewoon die foto met zijn natievlag. Nou, daarmee zink je de hele zaak af. Tenminste, alleen ik denk is. dat het niet werkt. Weet je waarom niet? Omdat. Uh, dit, dit kun je doen. met een groep die uh, niet al te groot is. Dan zeg je van, ja, bijvoorbeeld een ja, bepaalde groep voetbalsupporters of een bepaalde groep extreemrechtse figuren van kaalgeschoren idioten waar niemand iets mee te maken heeft. En ja, dan zeg je dat, maar weet je, het probleem als je het met truckers doet, iedereen kent wel een ja. En, en, uh, ja Behalve dat je ze soms op soms vier uur s nachts in een benzinestation een, een bal ziet eten. Ja, uh, niemand heeft die associatie met, dat zijn neonazis, dat zijn truckers. Weet je wel, gewoon, het zijn gewoon normale mensen. En boeren ook. Het zijn gewoon boeren. Het stikt van de boeren. Ja, misschien in de stad hebben mensen nog nooit een boer gezien. Maar... En, en, en als jij dan in één keer het verhaal wil maken van... Ja, dat zijn allemaal neonaties, die boeren. Ja, dat, dat is een, een, een, een lastig verhaal, denk ik. Ja, ik denk niet... Ik denk niet... De ver. <laughs> ja, nee, maar dat, daarvoor... Maar, maar, kijk, hier in die dorpen ook. Van, het is niet alleen die boeren, hè. Het is een hele economie, hè? het is mensen die, die, die ook die melkflessen rondbrengen... ...en die de voer voor uh, de beesten aanleveren... ...en mensen die dan weer bij zo'n welkoop werken. Het is allemaal met elkaar ver, ver, verweven. Weet je wel? En, en om dan te zeggen, uh, ja, je hebt een heel raar volkje in Nederland... ...dat zijn boeren ja? Ja. En, en dat zijn allemaal neonazies... Ja, dat, dat, is, dat is een Wees heel moeilijk verhaal om te verkopen, Peter. Denk ik. denk ik. En als je dat dan zo gaat doen, net zoals met de met, met, Tresemir, dan kan het wel zo'n boemerang. Want ik bedoel, eigenlijk. Ja, uh, ja, goed, ik zit natuurlijk wel een beetje in een bubbel. Maar daar gelooft helemaal niemand dat dit van de boeren afkomt. Ja, en dan, uh, nou, het zal, het hey, zal maar uitkomen. Dat, het, dat is ook de reden waarom de media een beetje slag om de, om, uh, om de arm hield. Van, uh, ze hadden ook zo'n idee van: ja, start daar Duik toch opeens een video op waarop de gast zit. En te zien is het niet in de fik of zo uh, ja. en, dan, en dan zijn we de sjaak als we daar moeilijk ja. in gingen. Zij ah, zijn ze zijn het... toch al niet zo populair meer. En uh, nou, ja. als ze nou nog... Uh, ja. Nee, ik denk ook dat dat moeilijk is. En ook als dit hem niet is. Want ik, ik heb er wel van staan te kijken de afgelopen jaren. Wat het, hoe het lukt om de meeste bizarre verhalen gewoon gewoon goed te maken. Het, het is wel mogelijk om hele absurde verhalen toch in de geurertjes te prenten van de mensen om ze het toch geloof te krijgen. Dus het, het zou, ja, het zou nog wel kunnen denk ik. Maar ik denk wel dat ze een keer te ver gaan. Ja, dat ze gewoon, dat ze, want elke keer dat ze daarmee wegkomen, dan gaan ze gewoon nog een keer verder gaan. En, en langzamerhand worden die trucendozen natuurlijk bekend. Hè? Misschien komen we daar ook nog wel een beetje. Uh, weet je wat ook iets ironisch is? Kijk, ik kom dus zelf een beetje, uh, van, ik kom uit Friesland. En, uh, hier op het platteland hebben we natuurlijk... heel veel boeren hebben joden verborgen... en die hebben mensen uit de Randstad eten gegeven. En uh, boeren ja. hebben eigenlijk best... die hebben best wel een hele goede cv... als het gaat om uh, de oorlogstijd. Hè? Ja. Redelijk, redelijk goede cv. En uh, om die nu... <laughs> te gaan met met nazi's. Ja, ik weet niet of dat bij iedereen... Uh, in, het, in het goede keelgat verdwijnt. Hey, ze, hadden er, <laughs> ze hadden er... misschien ja. wat anders voor moeten gebruiken... dan uh... Dan, uh, een, een brandende rainbow vlek of zo. Misschien dat dat nog uh, gelukt was. Maar, ja. nou, maar die boeren stonden ook bij de prijten, hè? Ja, dat vond ik ook een ja, goede actie, trouwens. <laughs> ja, maar ja, dan we ze... werden ze niet toegelaten. Er was ook een rechts... Uh, uh, de roze tractor of zo? Of nee, de roze... nee, de roze leeuw. De ja, roze leeuw, ja. Ja, dat is een home van de FVD. Ja, die, die, uh, die werden uh, een paar jaar geleden... Werden die, uh, <laughs> Eh, uh, nogal bejegend, ja. En het grappige was ook van dat die, die ene van de Roze Leeuw. die vertelde dat in Jensen, geloof ik. En, en die luisterde. Ze, zij zijn homo. Weet je wel? En dan waren er wat van die, van die vrouwtjes. en die, dat, dat, dat zijn uh, homo-liefhebbers. Die vinden het leuk om homo's te kijken. Mm. Die zijn verder. En dat mag, hè? Maar die, maar die gingen dan uh, tegen die, die echte homo's. schreeuwen dat ze op moesten rotten. Ja. <laughs> <laughs> ja, ja je mooi. weet en natuurlijk niet wat je meemaakt <laughs> ja. Nou, maar dat is eigenlijk bij de feministen ook een beetje gebeurd dat originele feministen, die worden nou uh, en, en ook uh, de feministen werden al weggebonjourd als turf, Dus het uh, uh, Trans Exclusionary Radical Feminist uh, en uh, omdat zij mannen niet als vrouwen erkennen. En ja, dat heb je natuurlijk. Uh, <laughs> ja, dat, dat is, dat is al, al bekend met die zwemmers. En, en is dat al. Dus, uh, die van uh, J.K. Rowling is daar een bekend feministe die, die helemaal uh, de rug wordt toegekeerd. omdat zij zeg maar eens blijven hangen in het feminisme van gelijke rechten voor vrouwen. En niet is, is doorgegaan om die hele trans-toestand erbij te halen. En die, die feministen die zijn daar eigenlijk, eigenlijk uitgepusht. Maar dat zie je nou ook een beetje gebeuren bij die LGBTQ-toestand. Dat de gewone lesbien en, en homo's. die worden ook niet meer. die zijn ook transfobiek. Want ik hoorde laatst een vrouw uit een lesbische podcast. dat was op de No Agenda Show, hoorde ik dat. En zat in een... Lesbische, een lesbische podcast? Ja, een lesbische podcast had zijn clip van. En die lesbienne die zegt van uh, ja, ik krijg in mijn DM's, messages, allemaal uh, haatberichten van uh, trans uh, vrouwen. Want als jij gewoon zegt ik ben lesbienne en ik hou alleen maar van uh, pussies, dan ben jij dus een, een bigot. Want er zijn ook uh, vrouwen met penis, die, uh, die zijn ook vrouw. En als jij dus lesbienne bent, dan moet je daar ook van houden. Zeg maar. En dan moet je je niet laten ja. tegenhouden door zoiets zo, <laughs> kleinzerigs als, als dat die vrouw een penis heeft. <laughs> en die lesbienne in die podcast die zei: Ja, ja maar daar, daar, daar, daar moet ik helemaal niks van hebben. En uh, nou, daar krijgt ze dus een volle laag over zich heen van die hele trans Die, die hele trans, die zijn, die, dat is de, de speerpunt van de, van de violence, zeg maar, van de agressie. En, en die, eerste, uh, die eerste groep feministen. En de eerste groep, uh, lesbiens en gays... die worden nou gewoon uitgerangeerd door deze, deze club. Dan. Ja, ja. Zij moet maar een beetje door de zure appel heen buiten. Het, het doet een beetje denken aan, die, aan de Franse revolutie, weet je wel. Dat... dat Weet je dan, uh, je hebt de revolutie, die de koning wordt onthoofd... ...en dan komen er een paar revolutionaire, wij zijn de baas nou... ...en dan komt er vlak daarna, komt er een club die nog radicaler is... ...die zegt, nee, dat zijn verraders en dat zijn, uh, nee, wij zijn de baas nou... Wat? dan gaat die hoofd er ook weer af... ...en dan krijg je dat de revolutie verslint haar eigen kinderen... Dat, ...dat er steeds radicalere groepen komen die de vorige groep uh, ja, het leven onmogelijk maken. Nou ja, ja, dat is zo met die deug, ja, je kunt nooit genoeg deugen, Peter... Nee, er komt een, een soort deugdspiraal inderdaad. Ja. Van een wedstrijd van uh, wie, wie deugt er het meest. Ja. En dat, is, uh, dat wordt ook wel het... Um, ...Bose einstein uh, condensaat genoemd. De cooling of group beliefs. Ja, de ja. evaporative cooling of, of group beliefs. Ja, dat is inderdaad het artikel met die titel, geloof ik. En uh, ja. dat, dat je, je krijgt een soort cult iets... en hij heeft er eerst een bepaald gedachtegoed. En dan is er iemand die zegt van, nou ik ben het wel over het algemeen eens, maar hier en hier ben ik het niet mee eens. Dus ja, ja, ja, jij ligt eruit. Boem, knal. Dan wordt hij eruit geknald. En wat er dan overblijft is, is meer radicaal. Maar op een gegeven moment komt daar ook weer iemand die zegt van, ja ik ben het wel, wel eens, maar dit ene dingetje niet. Boem, gaat er ook uit. En dan krijg je een soort implosie, wat uh, doet denken aan, ja dat hebben ze wel vergelijken met het boos Einstein condensaat. Dat is een natuurkundig fenomeen, dat je... Een klompje moleculen hebt en die ga je afkoelen tot een absolute nulpunt. En dat laatste stukje koelen, dat kan je doen door de meest bewegelijke moleculen eruit te knallen of atomen. En dan heb je een laser. En als er dan een hele enthousiaste molecule is, die heel erg enthousiast rond, die zorgt voor een hoge temperatuur. Dan heb je een laser, boem, knallen die eruit. Wat er dan overblijft, is een stukje wat koeler is. En dan krijg je een heel raar verschijnsel dat, dat je een, een, uh, op een gegeven moment een materie krijgt die hele rare eigenschappen heeft. En dat heet het boos Einstein condensaat. En dat, en dat lijkt met veel groepen ook te gebeuren. Dat ze, ze knallen uh, de meest kritische elementen eruit. Wat er overblijft is super conform, conformistisch. Kan alleen maar met de groep meegaan. En dan wordt het steeds erger eigenlijk. Uh, op de grond van puriteit, uh, puriteitstesten wordt het uh, gewoon uh, ja, tot implosie gebracht. Ja, goed, de filosofie wordt natuurlijk ook radicaler. Dus, dus, dus, dus ja. degene, het is niet alleen dat, dat uh, iemand dan het licht ziet en zegt van... Ja, ik ben het daar niet meer mee eens, maar het, het blijft niet stilstaan. Het, het wordt steeds gekker. Ja, en, dan en, en dan haakt komt... iemand op een gegeven moment af. En, en het komt ook inderdaad, als je lesbienne bent... en je moet dan op een gegeven moment... mag je al niet eens meer zeggen van... Uh, ja, ik val niet uh, op mensen met een penis, want zo heet het dan... <laughs> Ja, Jij komt op concentratiekamp wel door jan mark <laughs> je weet precies welke term er gebruikt. Ja, en dan uh, zegt hij: ander, je moet niet zo kinderachtig doen, want uh, mijn, uh, mijn penis is, uh, identificeer ik als, als een clitoris en uh, <laughs> dat jij gewoon niet van een grote clitoris houdt, want dat is wat <laughs> dat dan is. Ja, dat, uh, ja, dat, dat vind ik uh, hate speech. Ja. Mm -hmm. Nou, ja, ja het, is, uh, het is niet te handhaven en nee, je ziet dat ook bij netflix, uh, nee was netflix? Nee nee het was uh, Warner Brothers en als je dat een beetje gevolgd hebt, maar er was er een ene woke wo versie van van uh, supergirl <coughs> of zoiets of superwoman of zoiets en dat was helemaal weer woke gemaakt. Oh, Catgirl. Ja, ja? Catgirl geloof ik. Nee, volgens mij wel super. Uh, Nee, ik pak wel wat te drinken hoor, want anders ga ik kapot hier al. Ik ga het echt drinken? Ja, en die, uh, die film, daar hadden ze al iets van 70 miljoen dollar ingeknikkerd. En dat was een hele hoogstandje, want ze hadden uh, die vrouw die was ook met een kleurtje en die was nog lesbisch of zo. Ze hadden, de, de hele, ze hadden gewoon de hele, de hele woke -toestand hadden ze uitgevoerd. Met, uh, en. Um, ja, er is, een, er is een nieuwe directeur gekomen bij Warner Brothers omdat, omdat het financieel niet zo lekker ging en die heeft gewoon uh, gezegd ja, 70 miljoen, boom, up, gaat gewoon een uh, streep erin en niet eens dat we het direct op, op, naar video release ofzo en de theaters bypassen nee, het is gewoon, wordt gewoon allemaal vernietigd, het, het zou gewoon het was zo slecht dat er zoveel reputatieschade over Warner Brothers zou komen dat ze gewoon het hele ding maar niet releaseden en daar is er nog eentje van, uh, daar is er nog eentje die, uh, ook zo'n woke-experiment, uh, die, uh, die is ook gecanceld. Okay. En um, ja, dat geeft toch wel aan dat, dat er financieel een beetje het schip begint te keren. Ja. Dat ze op een gegeven moment toch wel denken van ja, het is wel mooi al die ideologie, maar uh, ja, als we heel lang verlies draaien, kunnen we dat ook niet uitleggen aan onze aandeelhouders. Okay. Nou, Volgens mij was het gewoon de vrouwelijke uh, Batman. Girl of zoiets. Ja, ik zal het even ja. Ja. ja, dat is een hoop heeft dat... ik weet niet. Maar er, er zou nog een uh, gay versie van Rocky moeten komen. Uh, van iemand. En <laughs> <laughs> <laughs> ja, dat is een festival niet zo blij mee. <laughs> uh, yes, Warner Brothers cancels two major motion pictures. Nearly 130 million dollars. En de first is... Oh ja, yes, Bad Girl Leslie Grace. Uh -huh. uh, en de uh, second movie is scooby Doo movie. Oh, ja, yeah, dat is toch Girl <laughs> dan ja. Ik dacht dat iets met Supergirl was. Cooby Doo, hè? Yeah. Huh? <laughs> Wat? Uh, je kunt alles ook maken. Dat is kan... een hond. Ja, yeah, maar uh, <laughs> hij is nou transseksueel uh, uh, gender-neutral uh, race-handicap-dog. Uh, dat is <laughs> een hoofdstukje, ja, het is, is, ik denk dat dat het wel degelijk een beetje... En niet meer in een bus, hè? want ze zitten in zo'n dieselbus. Nou, ik kan het niet meer. <laughs> ja, ja, en Warner, het... Warner Brothers is natuurlijk niet zo groot. Dus die kunnen ook misschien dan niet zo heel veel hebben. Maar ik hoorde al zeggen van... Ja, er zijn, er zijn bedrijven zoals Disney... En die kunnen misschien nog wat meer... Uh, ja, klappen op, opvangen. Maar die gaan ook een keer de, de tering naar de nering zetten. Men is het gewoon zat, denk ik. Het publiek is het gewoon zat, dit, deze formule. <laughs> Ja, iemand die in ieder geval niet zat is, de uh, deze Utrechter. Want die wordt uh, stinkend rijk. Dankzij de gemeente. Met een miljoen euro aan dwangsommen. is de zak. Ja, ik vond het wel een mooi verhaal. Want uh, ja, het is iemand die even kreeg te horen dat zijn, zijn woningen, geloof ik, die die verhuurde, die waren niet helemaal up to snuff. Dus al waarschijnlijk op één verdieping geen koolmonoxide melder gereden hebben of zo. En uh, toen... Uh, heeft hij bezwaar aangetekend. En dat moet binnen een bepaalde tijd worden beantwoord. En dat werd het niet. En dan uh, nou, ging hij nog een keer bezwaar aantekenen. Een heleboel bezwaar aantekenen. En u werd allemaal niet beantwoord. En op een gegeven moment uh, zei die, ging hij die daarover een, uh, een procedure aanspannen. Dat, uh, dat ze zich niet aan de weg gehuilden. Door niet te antwoorden op tijd. Ja. En uh, daarna krijgt hij dus 1 miljoen euro. Krijgt hij daardoor aan de van de gemeente. Uh, daar moet ik wel, wel zeggen, er wordt erbij bijgezegd dat het wel, wel uitzonderlijk hoog is. Uh, het is niet gegarandeerd dat je zelf zoveel geld kan binnenhalen als je dit trucje herhaalt. Ja, de connecties. Ik, ik heb ook het idee dat ze proberen daar een beetje van uh, regulering... proberen ze een wingevoel te creëren. Net zoals ze van vakantie proberen een verliesgevoel te creëren. Dat is een vreselijk op vakantie te gaan. Heb ik het idee dat ze voor. Uh, voor regulering nou, dat je denkt, oh daar kan je miljoenen mee verdienen, met bezwaarschriften enzovoort, dus ik wil meer regulering, want daar ik, kan, ik kan ik nog meer aan verdienen. Zo'n gevoel heb ik hier een beetje bij Ik denk dat het, over het algemeen, is het natuurlijk een verlies voor veel mensen, die, ja, die hebben een pand en proberen te verhuren en dan uh, voldoet het opeens niet meer, aan de altijd hoger worden de regule reguleringseisen, en dan, uh, ja, dan zijn er ook de algemene waar een enorme verbouwing bijvoorbeeld. Waarna wordt gezegd: van ja, je mag niet, verhuur, Je moet er, uh, of zelf in wonen of uh, verkoop. Ja, mooi. Maar... Dus uh, ja, dat gevoel had ik hier een beetje bij. Ja. ja, maar het volgende bericht. Niet zo leuk bericht. Het is de, uh, GroenLinksraad. Dit dat uh, overleden is. tijdens vakantie in Thailand. Ja, ik moet dat, uh, er staat u niet bij van uh, dat ze net een, uh, een flex had genomen. Maar. Ja, je, je, gaat op, van, je gaat op vakantie en, en je, moet, uh, je moet toch zo'n uh, zo zo spuit nemen om daar binnen te komen. En uh, ze overleed wel in, bellen, in de media. Ja. Ja, ja. ja, het is al wel zo, ja. En ja, ze overleed in het zwembad. En dan lees je de geboren en getogen Huizense studeren gendergeschiedenis. Dus je is <laughs> genderwetenschappen gender, gender de geschiedenis van gender. Ja, dat is... Uh, is een hele, ja. er zal wel heel het boek over geschreven zijn, over de gendergeschiedenis. Uh, aan de rand buiten de universiteit, ja, ja. Ik werkte enige tijd bij de zorgverzekeraar Mendis, sinds september 2021 zit al als adviseur bij het ministerie van Defensie, Ze was raadslid voor de lokale partij Lingewaard en, uh, en nu zat ze dus bij, bij GroenLinks, en uh, nou, nou, het is natuurlijk alle berichten, de, de reacties onder waren, oh wat vreselijk, wat een groot verlies voor de maatschappij deze persoon ik denk dan altijd van uh, ja misschien, misschien zijn het onze mensen wel die dit uh, hele vaccin ding zitten te pushen die gewoon, gewoon even een genetische zuivering aan dat, uh, dat uh, regelen ja, dat, uh, dat is dan een, een sudden death syndrome als ze aan overheid is ja, ja. Ja, is, is no, er al... We're no causes, hè. We're no causes. Is, ja. Een hele grote maar is, is er al een... Is er al een... Het heerst nogal... Nogal. Uh, sudden Death Syndrome. Heerst een beetje. Is er al een vaccin tegen sudden Death uh, Syndrome? Weet <laughs> ja, zou nog niet op een <laughs> idee, hè. Nou, weet je wat grappig is? wat uh, die uh, theorie hoorde ik uh, bij Jeroen Polsen en Willem Engel van... Dat uh, Goddelroos werd uh, ook wel uh, ten onderrechte uh, gediagnosticeerd als monkeypox... Ja, en ja. Um, je had meer kans op uh, goderhoos uh, als je gevaccineerd was. Ja, die shingles De shingles zegt dat gewoon in het Engels, hè? tenminste, ik had het Engels gelezen. Ja, zo, dus zo, dus, dus, dus met, met andere woorden, dus briljant, je krijgt gewoon een, een bijwerking door dat prikje, dat is Ja. Nou, dat noem je dan anders. En, da en, en dan. En dan heb je weer een nieuw vaccin tegen Nee, Dan heb je een nieuw vaccin <laughs> en dan moet weer... je. <laughs> ja, dat met is groot. Dat is geweldig. Ja, maar dat is, dat is eigenlijk het hele principe wat Robert Kennedy Jr. in het boek uitlegt. Zo, zo gaan ze inderdaad te werken. En, en ook andere dingetjes als van, uh, ja, je bent pas effectief gevaccineerd na twee weken. En dat betekent dus dat als er meer mensen doodgaan, dat maakt niet uit. Maar als ze niet doodgaan aan de, aan de covid, dan werkt het dus tegen covid. Dus als jij uh, compleet cyanide inspuit en ze gaan allemaal dood. Dan gaan ze, um, dan gaan ze uh, uh, niet dood aan de COVID. Dus in het tegen de COVID. En dat, dat, is, dat is een hele... Ja, dat komt kennelijk gewoon... Wordt dat statistisch geaccepteerd. Er wordt niet naar death of all causes gekeken. Dus, daar, uh, dus hoeveel mensen gaan er dood in de controlegroep. En hoeveel mensen gaan er dood in de mensen die, die het vaccin nemen. Nee, ze kijken alleen naar hoeveel mensen gingen eraan COVID dood in de controlegroep. En hoeveel mensen gingen eraan... ...covid dood in de vaccinatiegroep. Dus als je aan iets anders doodgaat... ...als je je hart ermee ophoudt... ...of je lever stopt er gelijk acuut mee... ...dat maakt niet uit, want dan werkt het nog steeds... ...tegen covid. Ja, en, en, die, en in zijn boek noemt hij gewoon... allemaal dat soort... Dat soort trucendozen die ze gebruiken. Het is... Uh, ja, dat is, niet ah, daarom, daarom is het misschien helemaal niet zo'n slecht idee... van uh, dat, dat, dat, dat, dat, ...dat... ...dat is nou... Uh, ...helemaal trending... Ja, en, en om, om dan daar een vaccin... Uh, want, um, Mark, Mark Stein die zei het ook van... Nou uh, ja, wat, wat is nou het symptoom van Sutton Death syndroom? Nou, de ene dag ben je helemaal, ben je helemaal ja, gezond. Ja, en, en, en daarna ben je dood. Uh, dat is het uh, symptoom <laughs> van, van de ziekte. <laughs> dus uh, ja. ja... Het was ook zo grappig, maar, of grappig, dat ja, is in een in, in Triest. Maar er was een, een, een krantenbericht van... Een, dat was volgens mij een hebben. ...en het krantenbericht was van... Uh, uh, uh, ...een septicus... ...tegen vaccinatie... stierf van COVID-19... ...nadat hij uiteindelijk... ...de prik had genomen. Dus hij was... ...gezwicht. Hij waarom hem niet... ...maar het was zo'n gedoe om die prik niet te hebben... ...om nog dingen te kunnen doen... ...dat hij dan... Nou, God, ...doe dan die prik maar. En hij stierf gelijk. Of twee dagen later. Maar het werd in het nieuws gebracht van... ...hij is doodgaan, COVID-19... Ja. En het werd er ook nog gezegd van: uh, COVID septicus, sterft dan COVID 19 oh, wow. ja, ja. Dat was de kop. Ja. Ja. En als je doorlas dan, ja. Wow, ja, ja. Het, ja het, zijn, doen. het zijn de rotte oh, ja. ja. Het is ongelooflijk, ja. Ja, ik hoorde zelfs iemand zeggen dat de Forbes die had <laughs> die, die vaccins, uh, vaccins beschikbaar zijn voor climate change. <laughs> en ik denk. Toen ik dat hoorde, denk ik van, ah, dit, ge dit geloof ik even niet. Dat uh, oh, is, er... <laughs> ja, is inderdaad wel een titel: Vaccines are evaluated with clinical trials. Cli trials. Climate sciences uses peer review. Maar ik, ik weet niet, ik kan me haast niet voorstellen dat dit klopt. Ik denk dat het fake nieuws is tot ik, uh, tot ik iets anders zie. <laughs> maar ze hebben natuurlijk wel, het, het hele vaccin is ook opgerecht. In de zin dat ze ook vaccins op een gegeven moment tegen kaalheid hadden en tegen alcoholisme. ...tegen kanker, dat vind ik allemaal van... ...oh, wacht even... Was er al ...zijn dat altijd zijn geen virusziekte? Of is dat opeens alcoholisme... is een virusziekte geworden of zo? Nou, toch ook pilletjes tegen pijn? Wat zit oh je Ja, tegen ja, ah, pijn, dat geloof ik wel, ja. Er is een vaccin tegen volgens mij... ...baarmoeder als kanker... ...en dat <autobiografie ek> gaat er dan om dat er een... een soort iets van een... Ja, HIV... Nou, uh, er, ja. er, er is iets van wat... Het van herpesvirus volgens mij. Dat ja, dat triggert dan later precies, ja. exact. Ja, ja. Ik, weet niet, ik weet niet of het werkt. Ik, ik moet wel zeggen van... Uh, dat was nog in de tijd dat ik er eigenlijk nog niet zo uh, heel zwaar over nadacht. Toen waren trouwens de vaccins ook nog vaccins in plaats van gentherapie. Maar uh, ja, het is, bij mij heeft het wel het effect van, van, door, door de afgelopen toestand van... Dat ik nou overal, ja, nu, nu denk ik overal over na. Van, weet je wel, ik heb nou bijna zoiets van, nou, het bewijs is maar of ik het echt mm -hmm. nodig heb en of, of het wel echt uh, goed voor me is, weet je wel. Als alle media en de hele kathedraal gelijk begint, eh, of het orgel begint te Rome, dan, dan ga ik eigenlijk altijd vanuit het tegenovergestelde waar is, of dat tegen de hele ja, maar het idee ook van, van ik, ik had eigenlijk nooit zo gehoord van uh, vaccina ik vaccinatieschade. Ik dacht, nou, wat is dat dan? Eén op de miljoen of zo, of weet je wel. En, uh, maar ja, goed. Uh, ja, als je dan op een gegeven moment hoort van, van dat dingen gewoon onder de bed worden gehouden. Dat, dat gebeurt al, al 40, 50 jaar. Alleen, uh, ja, nu is, nu, nu is alles weer nog erger dan misschien, dan het was, maar... Ze gingen in Amerika er sowieso al van uit dat uh, hoogheid 5% van alle meldingen echt uh, werden geregistreerd van vaccinatieschade. Gewoon van al, sowieso al 4%. Dus, dus uh, dat wordt, wat, ja, ze hebben er weinig belang bij natuurlijk. En zeker als je in een uh, systeem zit van dat je nog gewoon schadevergoedingen moet gaan betalen, ook misschien als bedrijf. Ja, dan kan je misschien uh, ja. goedkoper uh, de juiste mensen omkopen in, uh, in een uh, bepaald instituut of, of, of weet ik veel wat. Ja, uh, het is sowieso dat die Pfizer in, in moderne die zijn allemaal vrijgesteld van rechtsvervolging. Die, hebben, die hoeven oh. nooit wat uit te betalen. Ja. Nou ja, dan hebben ze zogenaamd een ander fonds of zo, maar dat is weer net zoals het uh, AOE, dat dus een fonds waar geen geld in zit natuurlijk. Okay. Uh. Ja, dat... ja, voordat ze, voordat ze zo ver waren... Dat, dat, dat, dat al die politici daar een kruisje bij zetten van... oké, okay, die bedrijven zijn niet verantwoordelijk. Dan hebben ze ook al, natuurlijk al gewoon mensen moeten... Ja, nou, het hoeft dan niet omkoper te zijn. Het kan ook gewoon dat je iedereen een leuk baantje geeft... of dat mensen met leuke baantjes ergens komen... of, of dat er weer contacten zijn tussen die die. Maar het is natuurlijk een proces van jaren... om Uiteindelijk gewoon al die, die food and uh, drug administrations uh, vol te krijgen met de juiste mensen. En, ja, uh, yeah. en een heel subtiel proces van precies de juiste ja. taal te gebruiken en vlaggetjes en metaforen en uh, ja, ja, nuts, nuts, wink, wink. En, uh, ja, nou, kennelijk is die WHO dus ooit, ooit, ooit ook een keer oké okay geweest dat ze dan Amerika op de vingers hebben getikt in het begin. Dat toen waren ze misschien nog niet zo groot en machtig. En op een gegeven moment dan wordt zo'n WHO interessant ook interessant, wat ik er ook wel wat mee doen. En, uh, die, die, die is dan wereldwijd, uh, heeft hij een uh, bepaalde, uh, ja, hoe um, noem je dat, autoriteit. aan nou, dan kopje je die WHO gewoon. Maar dat is, uh, uh, uh, dat is nu niet meer voor te stellen. De WHO zegt van jongens, niet, niet snel panikeren. Uh, hier moeten we van leren, weet je wel. Ja... Ja, en ik denk dat het dan ook, wordt het ook een strijd van wie geeft het meeste geld aan. Hè? Als, als de WHO de autoriteit heeft en de autoriteit is eigenlijk op dit gebied, ja, dan gaat al het geld gaat, gaat daar naartoe. En dan, uh, dan zullen er twee dingen gebeuren. Er zullen concurrerende instituten komen die, uh, die ook proberen de autoriteit te worden op het gezondheidsgebied. Uh, zodat zij dat ook kunnen verkopen. En er, en er zullen ook andere kapers op de kust komen die gaan proberen een, een hoger bedrag neer te leggen om die WO om te kopen. Ja, ja het, het werkt twee kanten op, die, die WO die weet zelf als ze meer autoriteit hebben dat ze ook meer omkopingsgeld kunnen krijgen. En uh, de omkopers hebben ook weer een belang, want die kunnen meer dingen realiseren via die omgekochte WO en hebben daar meer geld voor over dan. Ja. Zoiets. Maar er gebeurt hetzelfde denk ik uiteindelijk wat je bij, bij um, CNN bijvoorbeeld ook ziet, dat is dan een autoriteit en die gaan het verkopen aan de hoogste bieder en dat lijkt een soort gratis stroom van inkomsten van nou we pompen gewoon wat propaganda de lucht nou. in naar onze volgers en daar krijgen we voor betaald, maar het punt daarvan is dat je, dat, dat je reputatie opeet. Ja, en, en, ja. en dan heeft er niemand er meer geld voor over. Nee, want, want je hebt gewoon heb een kleintje. Ja. Ja. En dan moet je, een, moet je je geloofwaardigheid terug gaan winnen. En dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, maar ik denk dat dat. Ja, het is wel, ook werd laatst bij Davos besproken. Waar er waren een heleboel werkgroepen erover. Dat, ze, dat de elites onderling wel heel veel. Uh, elkaar steeds meer vertrouwden. Maar dat ze de bevolking kwijt waren geraakt. En dat het, uh, de band met de bevolking moest worden hersteld. En ik denk dat dat inderdaad een probleem is, waar ze mee zitten. Dat ze, dat ze zich heel erg hebben gefocust op, van, we krijgen alle ducks on a row. Maar dat ze, dat ze te makkelijk gedacht hebben van, nou, we krijgen iedereen wel mee met onze boodschap. Dat is, dat is geen probleem. Als we de elites hebben, hebben we de rest ook. En ik denk dat dat toch wel tegenvalt nou. En dat ze ja, gaan proberen weer wat geloofwaardigheid terug te winnen. Op ja, het is natuurlijk het... Dat is ook een probleem als jij eh, bijvoorbeeld. Dus ze hebben, er is enorm veel geweld gebruikt in de westerse wereld. Om, om, om die, die vaccins door, of die prikjes door de strot te krijgen. En uh, mensen hebben dat allemaal gedaan. Ja, anders heb ik geen leven meer. Ik kan niet meer reizen. Ik kan niet meer werken. Ik kan, kan helemaal, maar maar Mag ik kut? Nou, doe ik het maar. En dan, uh, maar dan. Je ziet al met die, die booster die, uh, die, die, die er nu is. En er zit geen dwang achter. Dat de mensen hem gewoon niet nemen. Ze nemen nee. hem gewoon niet. Dus het, is, het probleem wat ze nou hebben gecreëerd is dat elke keer. Nu moeten ze dus wel geweld gaan toepassen. Ja. Want, want op basis van het is heel goed voor je. Doe nou maar gewoon. Slik het nou maar. Nou ja, dat, dat werkt nou dus niet meer. Want uh, ja, zoveel geloofwaardigheid ja, en, zijn ze wel kwijtgeraakt in ieder en geval. Wat want ik want ook had, al ja. Voor de laatste bleek dat, het, dat er polio gedetecteerd was in het afvalwater in Londen of zo. En iemand weet dat eraan. Die zei ja, de, de de uh, angst voor het voor traditionele vaccins is ook to toegenomen. Nou. De, of de, de, de geloofwaardigheid in de traditionele vaccins is ook afgenomen. En dat, de, ja. dat, dat kan ik bij mezelf ook merken. Dat ik denk van ja, maar als dit bullshit was... waarom, waarom zouden die die eerder dan wel helemaal risicovrij zijn? Nou, ja, hetzelfde met het ja. aids van dat je met terugwerkende krachten gaat kijken... Oh, wat is dat toen eigenlijk gebeurd, weet je Ja, dat je dat je er misschien... Niet, dan, ja, dan... Ja. Maar, Volgende keer. Ja. Het vorige was ook eigenlijk een beetje holiday scare, Dat was iemand dood uit vakantie. Ja. Op ook over? Ja. Overigens wil ik wel even zeggen, het is natuurlijk hartstikke erg dat het overleiding is. Dus gecondoleerd mocht iemand van de familie luisteren. Ja, was ik oprecht. Ja. Dit is ook holiday scare. Handen, in de categorie Holiday Scare had ik nog, ook nog een heleboel dingen kunnen uh, ja. posten, want dat was echt niet het enige wat er uh, kwam. Er nee, nee, nee, kwam nee. ook weer een heleboel voorbij zetten. Klopt, klopt. Ja, ja. Deze valt er ook onder. Er is een Spanje-wet aangenomen en dat houdt in dat de airconditionings uh, niet lager mogen dan 27 graden in de zomer. En de verwarming mag niet hoger dan 19 graden in de winter. Ja. Wat, no uh, voor de energiebesparing of zo? Of, uh, iets? Ja, vanwege de, de aarde die uh, grote <coughs> graden staat. Vanwege de, de, de, de global warming wordt de airconditioning beperkt. Nee. nee. nee. Uiten, zit je in een hotel in Spanje. Nee. En dan in de nacht, 27 graden. <laughs> Niet lekker slapen, nee. Ja, de vraag yeah. is dan een beetje, zeg maar... Als stel, jij koopt er een huis. je wordt steeds minder aantrekkelijk. Hoewel, af en toe zie ik als van die huizen voorbij komen in Spanje. je denkt nou, nah, het zou wel leuk zijn om het uh, tweede huis te hebben of zo. Hoewel ik niet zo'n Spanje-ganger ben. moet ik nog even bij Mannex overleggen. <laughs> ja. <laughs> <laughs> maar dan denk ik... Ja, dan denk ik steeds weer van... Ja, je, je mocht ook... De, veel Britten mochten niet meer naar een huis toe. Of nog even naar de Brexit, want... Op, we moesten ze een formuliertje ondertekenen wat ze alleen konden krijgen in Spanje, maar ze mochten Spanje niet in, dus ze konden het formuliertje niet krijgen. Dat is ook een soort uh, Cash 22. En ja, op een gegeven moment, als je daar met, met, uh, alleen maar met de vaccinpaspoort en zo misschien nog naartoe mag, en dan je airconditioning uh, niet aan mag doen, dan wordt het gewoon steeds onaantrekkelijker. Uh, ja, welke... Het is alleen voor hotels. Dit is het alleen voor hotels, dit? Ja, het is voor hotels. Ja. Oké. Okay. Dus... Het is wel tel pesten dit natuurlijk. Hm. Maar ja, dan, dan, dan is het uh, een huisje huren misschien een goede goed alternatief nog. Uh, ja, misschien zo. valt we daar ook voor hè. Commercieel gebruik van huis. Ja, dan, je kunt wel een, een caravan of een camper uh, kunnen al hebben. Die kun je zo hard zetten als je wil. Ja, misschien wel een ventilator hè. Dat mag dan wel denk ik. Nou, ja, je kunt elke ventilator die ik aan het plafond. Kijk, uh, het hangt een beetje van het gebouw af. Je hebt natuurlijk in, in uh, Spanje natuurlijk ook uh, gebouwen met hele dikke muren die vrij cool blijven natuurlijk. En, uh, misschien weten ze dat... Ja, het is dan... Uh, die airco, die, die staat dan op een gegeven moment ook bijna uit dan. Want, want als je, hij mag het dus ook niet van 27 naar 26 brengen. Snap je? Dus er zijn op een gegeven moment dan, dan, uh, dan staat hij dus ook gewoon uit. Of iets. Ja. Kunnen we allemaal weer ventilatoren gaan uh, neerzetten? Ja, maar dan blaas je gewoon de warme lucht uh, in weer. Ja, ja. ja. Ah, weet je, wie controleert het, hè? Ja, dat is ja. de vraag, ja. Maar dat zijn allemaal slimme meters, hè? Die, oh, die, uh... Ja, nou, hoe noemen we dat? Ook, ook de thermo-, slimme, slimme thermometers. Die dan, uh... Ja, nou, oké. Okay. Nou, ja. ja, en ik denk dat je als hotel daar moeilijk onderuit komt. Want je kan gewoon een keer een gast krijgen en die nee. zegt, de airconditioning stond op uh, 25. Aangeven of zo. Dat, dat is gewoon, dat is in Amerika is dat al een sport met die Americans for Disabilities Act. Dat jij zegt, oh wow, het zwembad was niet diep genoeg ofzo voor gehandicapten en dan uh, boem, kan jij een schadevergoeding krijgen. Uh, dus die, ja, je weet toch gewoon, je kan, er zitten gewoon een heleboel verraders onder die graag een, een graadje meepikken van de schadevergoeding. Dus je kan dat als, als hotel, kan je dat soort dingen niet veroorloven. Ik moet een beetje denken aan. Uh, uh, ik heb eens een keer wat gelezen over waterpolo in Nederland. En dat werd, uh, in, um, in het begin werd het nog uh, in, uh, in de zomer gehouden met buitenbaden. En uh, dan was er een regel: dan moest het water een uh, minimale temperatuur hebben. Dat mocht niet uh, kouder zijn dan zoveel. Anders dan, uh, ging de wedstrijd niet door. En dan uh, ging er zo'n thermometer, die ging dan het water in. En, en wat ze dan wel flikten was gewoon een, een keteltje met kokend water. Bij de thermometer erin gooien om de temperatuur op de meter... Weet je wel? En ik denk, als je gewoon allemaal dit soort regels maakt, gaan mensen ook creatief proberen ze te omzeilen, denk ik. Op een ja. of oh, andere ja. manier. Zo'n slimme ja. thermometer, trouwens, hè? want die hoorde ik net. Wat? is dat? Wie is dat? Ja, en ik ben nog aan het eten, dus ik ben er maar half bij. Maar die slimme thermometer die ik heb, doe ik morgenochtend een meting en dan zegt hij. Jij hebt gisteren Vrijheid Radio gehad, want het zijn bonen met tornijn. Zo'n slimme thermometer. Dat is wel heel slimmer, ja. Maar leuk dat ik er weer ben, jongens. Ja, ah, dat zie jij. <laughs> ik heb net een film voor proost, dus daarom wil ik... je schrikken ik? ons een hoedje. Wel, ik ben perfect op tijd, want ik zei in Telegram half tien, dus ik heb het precies gered. Ik heb vandaag met een pruik op, op het water gezeten, als clown. Okay. Ik heb het, uh, als jullie nog een man met uh, lippenstift willen zien... ...dan is er op mijn YouTube-kanaal weer wat te bekijken. Is, is, is het nou dat Floating uh, Festival uh, op dit moment zo of, of niet? Ja, het aankomend weekend inderdaad. Ja. Oké. Okay. Maar ik ga er zelf niet heen, want ik ben er vorig jaar ook al uitgesmeten. Dat is ook allemaal te zien op het YouTube-kanaal... Uh... Waar ik net naar verwees. Even... Dan, dan smijten ze een clown, clown smi ze uit een libertarisch uh, festival. Ja, ja, ja, ik was niet eens als clown. Dus dat, is... dat is nog het wow. ergste. Nou ja, dat leek me dan helemaal mooi. Een kapitalistisch libertarisch festival waar ze een clown uh, eruit ja, bonjour ben dat, dat ah, ja, wel. Ja, je hebt wel rare clowns natuurlijk. Hè? <lacht> ik durf niet, ik, ik, clown. Joosti, ja, ik durf, clown. durf niet te zeggen dat alle clowns, uh, dat, dat ga ik, ik ga niet voor alle clowns mijn hand in het vuur steken. Dit... Maar nee, ja, ach, ik heb er het, het is ook zo tussen, uh, Johan die weet dat wel, want die is hier een keer geweest, maar tussen Sombo en Appatin is de weg opengebroken. Dan moet je omrijden en dan ben je meer dan een uur bezig, terwijl normaal is het vijftien uh, of twintig minuutjes... Maar dan moet je helemaal over het andere dorp. Nou, kost je een halve benzine tank. En uh, ik weet toch al wat er aan de hand is. Want het is een uh, met muggen geïnvesteerd uh, bungalowpark. Waar ze alle locals uh, proberen te paaien met een leuk feestje. Zodat ze een foto kunnen maken. En kunnen zeggen, kijk eens hoe druk het is. Mm -hmm. Maar ik hoef er zelf niet per se te komen. Want je kan er ook geen uh, bier kopen met Liberland munten bijvoorbeeld. Dat heb ik vorig jaar geprobeerd. En toen werd ik eruit geflikkerd. Want ik zit hier over 30.000 euro aan Lieberland geld, dus ik denk ik koop er een biertje van. Maar dat, uh, nee, dat was natuurlijk niet fit zijn bedoeling toen hij mij dat geld gaf. Dat ik er ook ooit een keer bier van kon kopen op zijn festival. Dus ja, okay. ik ga er zelf niet heen van het jaar. Maar het wordt heel gezellig. Ze hebben een aantal uh, bekende lokale artiesten. En dan gooien ze voor dumprijzen wat kaartjes op de markt. En hopen ze dat er volk op afkomt. Ja. En hij heeft natuurlijk zijn eigen clubje met uh, Tsjechische vrienden die die geld toeschuift. Dus die komen ook allemaal, want ja, die krijgen ervoor betaald, dus. Nee, ik, die, die moeten er zijn. En verder, heb ik net een filmpje gedeeld, dus dan kunnen jullie verder zien wat er allemaal aan de hand is. Ik zeg uh, op mijn beurt, je, bouwt, je wordt niet vrij door een muur te bouwen. En we hebben gewoon mensen nodig in plaats van uh, een paar statists die uh, juristje gaan lopen spelen. Uh, Inderdaad... Maar ja. ik ben nog aan het eten. Dus ik denk dat ik even, even mute. Ik heb, ik heb me wel in beeld deze keer. Want ik denk ja. Omdat krijg je dus ook een nou, wilde dag. Er is geen dus... reden om op mute te zetten. Want Johan zit de hele uitzending al door te eten. Ja, ik heb mijn eigen standaard. Hè? Ah oké. Okay. <lacht> en ik zit maar te wachten op het volgende bericht. Maar... Okay, okay. Oh, oh. Sorry. Ja, uh, dat is het volgende wow. bericht. Maar even aankondigen. Uh, um, oh ja, dit is hier, hier waren we trouwens. Ik ga nou weg. Inderdaad, ja, het volgende bericht, een hartstikke idee. Oh, fuck. Het <laughs> volgende bericht is: Why military aid in Ukraine may not always get to the front lines? Uh, ja, en dat is inderdaad het volgende bericht. Was inderdaad dat CBS dat eraf gehaald heeft. Dus daarom kan yeah. ik hem niet weergeven. Nou, <laughs> ja, maar je krijgt hem nog steeds, geloof vloeibekrof. Oh, okay. oh, nee, nee. Editors note, this article has been updated to reflect the changes since CBS report's documentary Arming Ukraine was filmed, and the documentary is also being updated. Ronald yeah. Owam said the delivery has significantly improved since filming with CBS in late April. The government of Ukraine notes that the U.S. Defense Attaché Brigadier General Garrick Mehernon arrived in Kiev August 2022, for arms control and monitoring. Yeah. CBS had eigenlijk gezegd van hey, dus maar 30% want, uh, van die wapens wordt ook echt uh, aan het front aankomt en uh, de rest het, uh, verdwijnt ergens valt van de af uh, uh, de overheid van de Oekraïne er gelijk ernstig bezwaar aan en uh, het, resulteerde, het resulteerde dat CBS gelijk de zaak uh, poelde. ja die had het gelijk terug oh, jee, de, de overheid van de Oekraïne tekent bezwaar aan en, dan, dan, uh, dan trekken we het gelijk terug ik had ook gehoord dat je op de dark web uh, wapens kon kopen. Van, ja. Die aan, aan Oekraïne waren geleverd. Ongetwijfeld. Dat, uh, ja. dat is misschien wel geinig. Voor een, uh, ja, een second ja. amendment zit er toch niet in hier in Nederland. Dus het, moet, het moet maar illegaal. Dat je zo'n heimars de... uh, systeem achter in je tuin hebt staan. Hè? Ja, zo'n uh, staal in orgel of vlammenwerper. Ja, ik weet niet, tanken. Ik weet niet wat je allemaal kunt krijgen. Ja, het, uh, die, die, uit, die, die keuringseisen voor die oude auto's, die worden steeds strenger, merk ik wel. Ik word er net te gek van. Misschien moet ik maar zo'n tank hebben. Misschien dat dat makkelijker door de keuring te krijgen is. <laughs> ja. um, maar er is ook nog een VN-chef die. Uh, kijk hoor. In de uitbarsting heeft hij gezegd dat er een, uh, een soort belasting uh, op de groteske herfzucht. Van uh, olie olie-gasbedrijven moet komen. Ja. ja dit is, dat zie je ook in de Nederlandse media... ...zie ik het naar nou overal van, ...ja, de, de multinationals maken schandalige winsten... ...terwijl wij het in haar arm hebben. En ja, het punt is natuurlijk... ...dat olie en gas heeft nou even een keer... ...een goed, goed jaar. Ja, maar het baf is ook dat ze dan... ...dan rekenen ze van... ...nou, Shell maakt er zoveel miljard winst. Uh, ja... Dat gaat wel over alle bedrijven in de hele wereld. Eigenlijk zeggen ze van ja. Daar, daar willen wij een gedeelte van hebben. Dat is natuurlijk al belachelijk. Maar wat ook belachelijk is. Dat je dat helemaal niet schaalt. Alsof als je Shell nou ophakt in honderd kleine bedrijfjes. Dan maken ze allemaal onder een miljard winst. Uh, is het dan opeens wel oké. Okay? Je moet het toch naar de, groot, naar de, naar de hoeveelheid uh, omzet afmeten. Of de hoeveelheid inkomsten die ze hebben van zo'n bedrijf. Net zie je als je zegt. Ja, de burger in Nederland verdient 9 miljard. Ja, alle burgers bij elkaar. Maar, maar dat is gewoon, je moet het per hoofd van de bevolking omrekenen dan. En dat moet je met zo'n bedrijf natuurlijk ook doen. Je moet kijken van, maken ze een enorme winst per, uh, uh, per aandeel bijvoorbeeld. Over wat is hun winstmarge? En dan is, ik geloof dat de hele S&P 500 bijvoorbeeld, die hebben een winstmarge van 12%. Uh, ja. Het verbaast me nog dat het nog hoog is. Ik denk dat het nog wel omlaag kan als de uh, recessie inderdaad uh, wat doorhakt. Maar die hele, die hele winsten, ja, dat, dat, dat is natuurlijk iets wat als er ergens een winst verd, uh, of geld verdiend wordt, dat, dan is de bedoeling normaal dat andere bedrijven zeggen: Nou, dat ga ik ook produceren. Want uh, daar kan je goed geld in verdienen. En dat de productie dan toeneemt. En dat de consumptie ook afneemt. Dat mensen zeggen: Nou, dat is wel wat duur. Dus ik, uh, ik gebruik wat minder van. En zo. Hoe regelt dat zichzelf terug? Als jij gaat zeggen, nou, zodra een oliegasbedrijf veel verdient... een, een jaartje, want, want tijdens COVID waren de olieprijzen negatief natuurlijk... Uh, en, ze, en ze hebben een keer een goed jaar en we gaan gelijk alles, alle winsten afpakken... ja, dan gaat natuurlijk geen enkel bedrijf gaat zeggen... nou, ik ga in oliegas investeren. Want je weet, als het een keer goed gaat, dan wordt het toch allemaal afgepakt. Zo krijg je, wordt het probleem van de, van de hoge prijzen ook nooit opgelost. Want normaal is, het, is de oplossing voor hoge prijzen, zijn hoge prijzen... Maar niet als je natuurlijk bedrijven... de nek om gaat draaien... Uh, die, die eraan verdienen. Ja, en als je de accijns eraf zou gooien... dan zou uh, een bedrag... Dan, uh, wat ja, zeg mensen maar, wel acceptabel de, zouden ja, vinden. Ja. Ik bedoel... Uh, ja, dus een, uh, in, in Hongarije betaal je 1,25... voor een litertje. Dus. Uh, bedoel, ja, dat is we... zo, zo... doorzichtig vind ik dat, dat, dat... die bedrijven worden dan tegen de burger... uitgespeeld. De burger ja. die, die, die natuurlijk... Uh, maar ah, die, die, die, elke keer als ik het woord greed uh, lees, dan, ja. dan, dan, dan, uh, ja, dan ben ik al heel wantrouwend gewoon, dan, uh, oh god, weet je Het ja, hele logische verhaal erachter is dan, als, als de prijzen nu hoog zijn vanwege hebzucht... ...waren die bedrijven dan vorig jaar niet hebzuchtig, of twee jaar geleden. Nee, ja precies, en, en, en, maar wat je ook krijgt is nu bijvoorbeeld, ik zag nou een petitie die kon je tekenen van Greenpeace... ...nou dat is al een verschrikkelijke organisatie natuurlijk... En dat ging er dan om dat, uh, bedrijven Shell die moesten dan uh, een compensatie in de burger geven. Wel, en uh, ja, dan moet dat via de overheid, denk ik dan, weer. Dat is, dat, dat is altijd zo. Dat is een herverdeling van, van welvaart of zoiets. Nou, dus, dus, uh, Greenpeace is nou ook een soort uh, socialistisch, nee communistische uh, uh, organisatie. En ze waren altijd voor wat de walvissen redden en dat soort dingen. En dat tegen uh, waterstofbom uh, testen. Nou, nu zijn ze ook voor de herverdeling van geld of zo in één keer. Vinden ze dat de multinationals maar meer uh, moeten betalen aan, uh, aan, de, aan de centrale planners. Die dat dan gaan herverdelen naar uh, yeah, wat ze dan altijd eerlijk noemen en zo. Krijgen wij dat geld dan in onze portemonnee? <laughs> Nou, ja, nee, dat nee. gaat dan naar dat een green niet. slushpunt toe. dat was natuurlijk ook zo met, uh, uh. met die hele klimaat heel Europa Amerika enorme klimaatbeelden doorheen gejast en dat was dan de, de anti-inflation act en die anti-inflation act was dan om, uh, om 900 miljard dollar erbij te jongen en om er een, een enorm green fund van te maken waarbij iedereen gewoon uh, ja daar uh, ...in kon graaien als ze de juiste bingo, bullshit bingo woorden invulden voor hun projecten. Gaat er ook een mooi meme van, uh, gedeeld van uh, ja. Libertarian Front of zo uh, dat, dat je dan, um, zie je een handje zo, uh, iemand die verdrinkt. En dan, uh, nou dan komt de reddende hand die... Uh, en die zegt dan ook, uh, inflation is killing me of zoiets. Je ja, ziet dat handje, zie je steeds meer het water ingaan. Die verdrinkt gewoon door de inflatie en dan komt er een, een hand. en de, Die heeft dan een, een kopje water bij zich en die giet het kopje water <laughs> uh, <laughs> erbij. <bar, de> <laughs> ja, het is echt uh, ja, ja mee, Maar ja, goed, weet je, dit, is, dit is eigenlijk een roep om, om meer socialisme. Zo zie ik het elke keer. Want dat is het uiteindelijk wel van, uh, dat is dan de oplossing. Hè. Die, die bedrijven moeten dan meer, ze hebben eerst die accijns, waardoor de, die, die, die brandstofprijs enorm hoog is. Dus dat is al hun schuld. En dan nou gaan ze die multinationals dan belasten, volgens een soort compensatie. Uh, waardoor die eigenlijk gewoon ook meer kosten hebben. In principe, waardoor de brandstof ook weer duurder wordt in deze. Want dat is, dat is wat je, wat je krijgt. Ja, als, je, als je de, de producent van een, van een product gaat belasten, dan wordt dat product uiteindelijk weer duurder, denk ik. Ja. Dus ja, uh, het is altijd allemaal averechts. en rechts. En, uh, maar goed, en, uh, maar ze doen het altijd wel met heel veel verven, hè? Zij, zij, zij treden op tegen de hefzucht, de die multinationals die zo'n sigaar hebben en zo zo'n hoed, nou, dan treden, <lacht> treden, treden, treden zij dan wel tegenop voor ons. Dat <lacht> is niet waar, ja, het is ook het rare dat... Uh, ja, oh, er gaat iets mis, geloof ik. Oh. Uh, ah, nee. Wat gaat er mis? Ik zie opeens mijn Skype-windowtje. Ik... Oh, misschien komt dat omdat uh, Jan-Marco op praten. Nee. Hij ja, hapert eh, een beetje gek, inderdaad. Hij hapert een beetje, geloof ik. Oh, ja. hij ah, zag dat ook laatst met... Zo, sorry, zo'n meme van... Uh, ...my dog... Uh, ...when he gets food. En dan zie je die dog met... Uh, ...don't tread on me... ...and uh, liberty, and zo en, en, en dat eronder staat my, my dog if I, if I have food. En dat die, die hond-communistische uh, logo's allemaal. En, uh, en da, dat is al een heel bekend verschijnsel dat ook oh, er, er, er verdient ergens een bedrijf wat winst. Ja, nou, dat, dat, is, dat is gewoon uh, rechtvaardig. Dat, dat een gedeelte van mij daarvan aan mij toe behoort. En ja, dat is. Ja, dat is een, altijd hetzelfde verhaal. Als er ergens geld wordt verdiend, dan, dan springt iedereen er gewoon op om het her te verdelen naar, naar zichzelf. En dat is ook allemaal, allemaal rechtvaardig en daar hebben ook geen enkele schroom over. Ja. Nou, een vriend van mij die vroeg dat laatst over Bitcoin. Die zei: van uh, Ja, maar hoe zit het dan met de herverdeling van geld? Dat weet je wel, vroeg hij. Ja. ja. Nou, maakte hij zich zorgen om. Dus, uh, ja, dan moet je moet gaan steken en dan krijgt hij elke keer uh, wat uitbetaald. Ja, en ik hoorde laatst al iemand zeggen: dat het woord herverdeling van welvaart is eigenlijk al fout. Want als je, als je uh. toegeeft aan het woord herverdeling, dan, dan geef je al toe dat het een keer verdeeld is. Maar dat het verkeerd verdeeld is en dat het nu herverdeeld moet worden. Maar de hele welvaart is nooit verdeeld. Dus het, het moet ook niet herverdeeld worden. Het is, uh, het wordt, het is gecreëerd welvaart. Ja, ja, er kan ja. natuurlijk wel een gedeelte wel... Uh, steef, voor je hebt een, een koning en die, en die verovert met heel uh, geweld een stuk gebied. En die laat dat na aan, uh, aan een, uh, een, een, een, een zoon, een kleinzoon en een achterkleinzoon. Uh, die, die krijgt dan wel zeg maar een soort geroofde welvaart in een in schoot geworpen, zou ik kunnen zeggen. Toch? Oh. Ik bedoel, er is wel iets... Ja bestaat wel zoiets als, als oud geld, bijvoorbeeld. Ja, ja. of, of en van, mensen die ergens oneerlijk aan gekomen zijn. Die, uh, of, of, door corrupt, of vaak door de overheid natuurlijk, door, door gewoon deeltjes met de overheid, dan uh, daarvan geprofiteerd hebben. Ja, en dat vind ik ook wel apart in, in landen als Oekraïne ook. Na de Sovjet-Unie hebben ze dat ook opgelost. Door gewoon te zeggen, nou, we gaan het hele land, iedereen krijgt een aandeel in het land en het aandeel in de bedrijven. Je kan gewoon allemaal aandelen krijgen. En er zijn dan een heleboel mensen, die hebben gewoon die die, ja, die wisten ook niet wat dat waard was en die hebben dat voor een appel en een ei gewoon ingeruild uh, zo, hier voor een glas bier boem, uh, krijg jij mijn, uh, mijn aandeel en nou hebben die mensen die dat allemaal verzameld hebben die hebben gewoon uh, een mooi stuk land bijvoorbeeld of uh, die hebben een stuk bedrijf die zijn goed af en nou komen opeens die mensen die, uh, ja niet iedereen, maar veel van die mensen die, die dat hebben weggegeven voor een appel en ei die komen opeens van ja dat moet herverdeeld worden enzovoort ja. Uh, ja, ja, ja, dat was al gedaan en jij hebt ervoor gekozen omdat dat om te Ja, uh, uh, Dan moet je ook niet zeuren daarna van, ja, dat je het nog een keer wil uh, verdelen ofzo. Ik vond het op zich een mooie oplossing zo, nou, het zo het van die foutjes en iedereen uitdelen na, na jarenlang communisme. Want je, kan, ik je nou. kan toch niet meer achterhalen, in meeste gevallen denk ik, van wie het origineel was en waar de erfgenamen daarvan zitten. Want want zit, wat, ja, wat heb je er tussen? Er dus 70 jaar tussen of zo. Ja, probeer dat maar eens te achterhalen. Nou ja, weet je wat ik. Ik, ik was weer in Tsjechië. En uh, dat vond ik ook wel heel interessant. Van, um, uh, er zijn 3 miljoen mensen zijn daar uh, gedeporteerd na de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn er gewoon afgeflikkerd en onteigend. En uh, er was een, een Lisbon Act in 2007. En dan stond er een soort paragraaf over mensenrechten. En die hebben die Tsjechen nooit ondertekend. Omdat ze als de dood waren. Dat, dat er nog nazaten waren. Van al die mensen die, die ooit grond hadden. Ja. En, en, en dat ze die moesten gaan compenseren. Of, of, of terug moesten geven. En uh, dat is ook wel heel bijzonder. Want die, die, die Tsjechen. Dat was eigenlijk helemaal niet eens zo'n super grote groep. Uh, maar die, die, ja, die waren al een beetje. Na de Eerste Wereldoorlog al van. Een beetje ja, van. Hè, hoe. Hoe maken wij dat Tsjechi oh, oh, Tsjechi uh, Tsjechisch en hoe blijft dat Tsjechisch? Die waren die Duitsers al een beetje aan het treiteren? En, en, en uh, nou goed, toen kwam Hitler. En toen hebben ze in de Tweede Wereldoorlog gedacht... Van, maar nu moeten we dus echt... van al die, al die Duitsers moeten gewoon allemaal weg. Want dan, dan, dan blijft het gewoon een, een, een etnisch Tsjechisch gebied... en dan, dan houden we dat wel. En, uh, maar ja, er zijn gewoon hele families aan elkaar gerukt. Dat is een drama. Drie miljoen mensen, hè? Dat is nogal wat, hè? Dat is in, in, in een land waar eigenlijk nu nog maar 9 miljoen mensen wonen. Ja. Dat is gigantisch. Gewoon hele, hele steden en dorpen waren volledig ontvolkt. Ja. ja en, uh, dus er, is wel, ja, er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd in de geschiedenis. En ook met de Joden. En het was ook heel apart. Want, want mensen die dan Duitser waren, die moesten weg. Maar er waren ook mensen die onder dwang Duitser werden. Uh, tijdens de periode van Hitler. Ja. Maar er waren al zelfs Joden die Duitser waren. Snap je? Ja. Ah. Dus die joden moesten in eerste in instantie ook uh, hun huis en haard verlaten, werden als Tsjechië uitgeflikkerd en dat vond de internationale gemeenschap, die vond dat er Dat te ver gaan. Dus dat andere niet, maar... Dat uh... andere niet, nee, we waren toch maar Duitsers, fuck, fucken, weet je wel. <laughs> en uh, nou ja, goed, maar dat waren dus ook Tsjechen die dan, die zeiden ja, maar ik ben gewoon Tsjech, maar ik moest Duitser worden, ik, ik zat gewoon onder uh, het regime van Hitler, weet je wel. En, en, maar ja, dat, sommige mensen konden daar nog wel iets bij Wijze. Maar ook Hongaren. Hongaren die er gewoon uit geflikkerd werden en dan, uh, die dan ook. Uh, ja, maar uh, ja, dat, dat, dat zijn wel uh, wat wel, wel dingen natuurlijk. Maar goed. Kijk, dat herverdelen van. van als we het over herverdeling hebben voor welvaart. Ja, weet je, het, het klinkt allemaal. Maar het, het, het werkt, wij weten eigenlijk ook altijd dat het gewoon nooit echt werkt. Hè? Zelfs hey, waarom zouden we het moeten doen? Ja, ik vind van niet, maar uh, socialisten ja. vinden allemaal van wel. <laughs> dus praat, praat maar eens met mijn vrienden. <laughs> ik weet het, ik weet het. Ik ken ook van die mensen. Maar de uh, FBI, uh, FBI die heeft een uh, lijstje. En uh, daar staan wij nou ook op. Ja. Even kijken. Enkeps. Ja. de zwarte ik vlag. Ah, ja, ja, dat, en... dat Inderdaad, libertariërs en caps, ze zijn inderdaad allemaal, fout uh, op de fout, don't threat on me. Alles wat uh, enigszins liberty is, staat op de, op de violent extremism lijst, de domestic terrorist list. Ja. Uh, ik hoorde, ik weet niet of het bij Ron Paul was of bij iemand anders, ehm. Um, um, dat waren geluiden uit Amerika in ieder geval. Dat FBI. Uh, die staat er gewoon helemaal niet zo goed op bij heel veel Amerikanen. En uh, heel veel Amerikanen. Die, die geloven helemaal niet meer dat die FBI er voor hun is. En die ja. zien het meer als een, als een, uh, een politieke tool. En nu, nu is het toevallig zo dat uh, de Democraten het uh, heel erg. Uh, een beetje, ja, dat het dat, wat, wat, wat een samenstelling is. Ja, die controleren net of ze controleren elkaar, ja, wie controleert wie. Maar in ieder geval uh, is het ook wel een periode geweest dat de conservatieven of de, de, de neo-kans, uh, weet je wel. Maar nu hebben, nu hebben heel veel Amerikanen die van van, uh, nou, ze staan niet aan onze kant. En, ja. uh, en, en het is ook gewoon met die, uh, die inval, ah, daar wordt nog over gepraat geloof, maar dat, dat, is ook, dat is ook weer zoiets van, uiteindelijk heeft, krijgt Trump uh, van heel veel mensen juist sympathie, dat die, <laughs> ja. van, uh, hij van dus heel veel Amerikanen zien de FBI niet meer als hun vriend nee, het ja, was, was al met een heleboel uh, instituten was het downhill aan het gaan maar het leger hield er nog wat langs de overheid maar ik dat ook het leger nou aan het inboeken is met alle A rainbow colored uh, Marines en uh, Gay Pride Parade. En uh, uh, zelfs uh, ja, een reclamevideo voor het leger van de recruiting. Van uh, ja, dit is uh, soldaat uh, Trudy. Uh, Trudy heeft twee moeders. En uh, nou, dan, uh, dan wordt er weer zo'n heel uh, woke uh, champion wordt van gemaakt, die dan in het leger zit. En. De recruitment is nog nooit zo laag geweest. Het is super slecht. En, en ook met die COVID-shit natuurlijk. Van je moet allemaal ingerend zijn om in het leger te mogen. Dus uh, ja, de, ze krijgen dat, die ranken niet meer gevuld. Maar ja, wat ze erin hebben zitten is natuurlijk wel super compliant en ordevolgend. Ja. Ik riep nog Trudy heeft een ademsappel en twee moeders. <laughs> <laughs> uh. Dan ja, gaan we even naar de grootste, ...van alle morgen gedaan in de VS. De IRS. Die hebben ze. Die is nou eens kort de grootste. Ja, het is natuurlijk nog niet door, maar met die nieuwe klimaatwet worden er 87.000 IRS-agenten aangenomen... Die gaan het klimaat helpen verbeteren. 87.000. Ja. Niet, door, 87 helpen, verbeteren. De ja denk ik wel. Klimaatagenten. Nou, het heet de Klimaatwet. Of soms heet het ook de Anti-Inflation Act. Maar uh, uiteindelijk... Ja, die, die titels staan nergens weer op. Dat is ook zoiets wat helemaal uit de hand gelopen is. Dat ze gewoon... Uh, dat, ik denk dat daar ook heel weinig mensen nog in trappen. Dat het uh, de Inflation Reduction Act is. Dat wordt zelfs al iets anders genoemd. In, uh, en ook Bernie Sanders... Bernie Sanders die kwam eens die van de So-called Inflation Reduction Act. Hij, hij geloofde het ook al niet meer. Want... Uh, ja, iedereen had Kissingen ook. Gaan, ja, de economen <laughs> hadden ook gezegd dat het nou niks zou doen voor inflatie. En het, het, het vergroot natuurlijk alleen maar de inflatie, omdat er weer meer geld toevoegt, meer, uh, meer overheidsfunctie. Dus oh. mensen geloven ja, die namen van die wetten niet langer. En dat is hier, hier zit het ons onzin dat er gewoon in de, in de Inflation Reduction Act of in de Climate Change Act, hoe je het ook wil noemen, een 87.000 een heel voetbalstadion vol met IRS agents worden aangenomen. Dat is een belastingambtenaar, is, voor de mensen die dat niet weten. Maar yeah. Ja, yeah. yeah. dat uh, yeah, uh, so is goed, dat je dat even zegt. En ja, daar wordt natuurlijk, zogenaamd zouden daar de miljonairs voor aangepakt worden, maar er zijn geen 87.000 miljonairs, dus er wordt gewoon, lul wordt daar weer mee aangepakt. En die krijgen daar revenue. revenues. Ik zag al zo'n jokes, zo'n nieuws staat ook, gewoon... We need more, more, more border agents to control the border, and zie je het Joe Biden. The best we can do is 87.000 IRS agents. <laughs> Toch, hè? Ik denk, als het allemaal niks wordt met dat Liberland, en ik kom op een gegeven moment dan helemaal gebroken terug in Nederland, dan word ik ook gewoon een belastingagent, uh, denk ik. En dan ga ik iedereen zoveel mogelijk belasting aan zijn broek smeren. Dan denk ik, nou, ze krijg ook. Je wil geen Liberland, dubbel betalen. Ja, ik zag dat dat een, dat een dat andere enkepper die zag ik staan, die zei: ja, ik, ik wil ook wel belastingambtenaar worden. Maar die zei dan van, nou, ik ben een hele, hele relaxte belastingambtenaar. En je kan ook gewoon heel makkelijk dan op ziekteverlof gaan. Dus als je ziek wordt, dan krijg je gewoon doorbetaald en uh, de, de, de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn heel goed, dus. Ja, dat vond, ik ook, dat vond ik een beter plan eigenlijk dan mensen gewoon helemaal uh, vol met belasting uh, stampen. Ja, maar ze hebben, gewoon de, ze hebben nu de kans om het te veranderen. Hè? Want het is voor het eerst in 70 jaar tijd dat mensen een keer beginnen na te denken. Dus als ze nou na, na vijf jaar nog steeds uh, belasting willen afdragen voor het milieu, ja, dan moeten ze ook gewoon vijfdubbel eroverheen denken. Dat ze ook helemaal niks meer overhouden. Dat, uh... Ja, maar ik denk dat gewoon de grote mensen hier... Ook niet achterstaan. Zo, dit is zo'n handjeklapdeal. Want er waren er twee sanatoren, Mnuchin en uh, Cinema of zo. En die, die, die waren Democraten die tegenhielden. Er was dus geen enkele republikein die had voorgestemd. En dan waren er een paar onthoudingen bij de Democraten. Die gingen heel zwaar onderhandelen erover. En uh, ja, die hebben dan op een gegeven moment wat het laatste moment is wat er uitgeflikkerd is: dat is de carried interest loop. Dat is een manier voor hedge fund managers om hun uh, winst uh, op last te houden. Kunnen ze het dan iets doorschuiven of zo? Uh, dat uh, die, die, die hedgefunds die zijn gered en voor de rest inderdaad 70.000 IRS agents en een heleboel, heleboel dingen zijn daar in uh, ja. Nou ja, of we dat miljonairs aanpakken, uh, Peter. Ja. Dat kan natuurlijk wel als er inflatie zo hoog wordt dat, dat iedereen ja. miljonair is. Ja. En dan wordt iedereen aangepakt. Dan <laughs> ja, ja. denk je, eindelijk heb ik het bereikt. Eindelijk ben ik miljonair. En dan <laughs> uh, ja, koop je die cola. Ik een blikje cola verkopen of zo. <laughs> een burger. Ik vond het zo mooi. Ik heb een tijdje getrold bij de um, SP op uh, Facebook. En uh, dan kwam. Uh, ja. SP was toen voor avondklok. En, uh, en ik dacht ja, bij de SP heb je nog wel mensen die, die, dan, die, ja, die dat dan op een gegeven moment zat zijn, dus die, die gaan misschien weg. Dus ik dacht, misschien valt daar wat te halen, ik ga een beetje trollen bij de SP. En, uh, en dan ging het ook over minimumloon, weet je wel. ik zeg van, nou ja, waar, want de ene wouden ja, zo veel, en de andere wil nog meer, en die wouden omhoog. hoger. Toen heb ik op een gegeven moment een keer gezegd, van, ja, waarom doen we dan niet het minimumloon op 100.000 euro, per maand, dat dat minimumloon is. Nee, dat zijn we allemaal, allemaal rijk toch? We allemaal een En, en uh, ja. ik kan me ook nog herinneren dat, dat op een gegeven moment met vreed, weet ik dat er een ander was Zei dat En dat uh, Ja en toen zei hij van ja uh, anarchie dat uh, in, in jouw dan, uh, grond dan, dan, uh, dan, dan kan er zomaar een in zijn tuin zitten en heeft iedereen een buurman met een rundmolen? Terwijl een heleboel is nou typisch iets wat alleen maar mensen waar de overheid. Ik bedoel, als je in Tsjechië komt, is er in één keer helemaal geen enkele rundmolen meer. Dan hebben we met een leuk appelbalm in de tuin. Tsjechië je ook een overheid dan. Zeg je ook wel, maar dan zijn ze minder heftig op er dan in thuis Dat is gewoon als je de grens overgaat. Het is gewoon met heel een verschil. Dus, dus het idee dat in een vrije wereld. dat anderen in één keer allemaal een wil hebben van 80 meter groot. Euh, dat weet ik niet hoor, daar geloof ik niet zo in. Maar, maar dat vond ik mooi, dat weet je, als je dan. dat, dat spookbeeld voor allergie. Was, was. het was een vrouw geloof ik, dat, voor haar was dat. dus het spookbeeld was. als een buurman, weet je wel? Nee, in een allergie. Oh, dan zet je buurman een, een grote windmolen in zijn tuin. <laughs> Ik dat jij dat heel erg zou vinden, want jij had toch al gezegd van die windmolens, dat slaat nergens op. Dus ze, ze hadden het op jouw toepunt, dat antwoord, denk ik. De, jij had al een keer eerder iets over windmolens gezegd en daarom kwam... We ja, weten weet ik niet of ze me zo goed hebben uitgeplozen. Dat kan wel hoor, want sommige mensen doen dat. Ik weet ik, weet, ik was er ook niet bij natuurlijk, hè, jammer. Nee, maar ik, ben, ik, ik heb het een keer meegemaakt met een SP'er. Die uh, had mijn uh, Facebook uh, uitgeplozen en die... Uh, en uh, die verweet mij, van, uh, want, want uh, ja, ik, ik had nogal zware kritiek op de Spert-site. En, en, uh, maar ik mocht niks zeggen, want ik, uh, ik had uh, uh, beelden van rechtsextremistische truckers uit Canada. Oh, ik, had die, ik had in die periode gewoon een uh, Davidster op mijn profielfoto. Dat was altijd lekker, te trigger de mensen, jongen, dat wil je niet weten. Er werd ook helemaal op de televisie daar echt aandacht aan besteed. Met ja, dat extreme, cool. extremisten met een Davidster op hun profielfoto op Facebook. Ja, maar ik vond die turn wel, wel, wel raar. Want, want, dan, uh, want er werd dan ook... Kijk, um, kijk de, de, de mensen die dat doen, die doen dat omdat ze geen uh, ja. nazi uh, gedoe willen eigenlijk. Daar dat, dat protesteer je ja. tegen. Dus om, om die mensen dan neonaties te noemen is wel raar. Ja, inderdaad. Dat, dat, ze zijn erop tegen. Dus, ja, je moet die mensen juist eren. Dat je, als jij er nu niks over zegt, wanneer moet je er dan een keer iets over gaan zeggen? Dat... Nee, maar dan maar, maar goed, uh, met die truckers was het dan. Uh, ja, die SP die geloofde dan. of, of die, die dacht van, daar kan ik hem op pakken. Want die, die truckers, dat zijn allemaal uh, neonazies. En uh, hij, hij heeft een, een, een clipje met de uh, truckers. Daar mocht ik niks zeggen over de avondklok, vond hij. Want uh, ik had allemaal neonatiefilmpjes. Dus <lacht> eh? <lacht> uh, uh, ja. Je had kunnen zeggen, want het is bij de SP, hè, want dat kan je zeggen van dit zijn uh, arbeiders die zich verenigen om voor hun ah, recht op te komen, hè? Nou, ja, je, dat, dat is... Dat ja, maar je zei goed... net toch dat truckers niet als extreem rechts afgeschilderd konden worden omdat iedereen ze kende, maar kennelijk deze SP'er was het ja. toch gelukt om, het, om dat te laten denken. Die, die wou dat dan toch doen, ja, inderdaad. Maar uh, Johan heeft wel een goed punt, want van links was altijd inderdaad voor de arbeidersklasse en zo, <laughs> ja, nou, als je... Uh, als je zo'n trucker dan ziet, met, met die dan zo'n boog gehakt zit te vreten om drie uur s'nachts, dan denk je toch, dan weet je wel, dat is toch iemand die, die werkt en... en uh... Die verenigd zichzelf. Ja. ja de, de, de je er een stijve pillen van krijgen toch? Ja. Ja, nou, natuurlijk wel, in Canada heb je natuurlijk wel veel familiebedrijfjes van mensen. Dat zijn wel zelfstandigen natuurlijk. Hè? Die werken niet voor een... Uh. een uh, hier in Nederland heb je veel meer truckers die voor een, een groter bedrijf werken. En dan, uh, uh. Uh, daarom denk ik ook dat het in, in Canada juist zo groot is geworden. Omdat... omdat uh, kijk, als jij een familiebedrijf bent en, en, en, en je hebt geen zin om uh, drie uh, injecties en, en vier boosters te pakken... Ja, dan, dan is het klaar met je. met je. Als je een groot bedrijf bent en je hebt tachtig uh, man in dienst... dan kun je zeggen, nou oké, okay, die, die, die tien die niet willen... dan neem ik daar tien anderen voor terug of zo. Ja, dat kan, kan je niet doen als... Uh, snap je? Ja. Maar goed. Maar, ja, maar zie je nou bijvoorbeeld met, de, met de boeren zie je nou dat het in Nederland wel loskomt... Want dat, dat is namelijk Dat zijn precies als die drukkers, De boeren, dat zijn vaak familiebedrijfjes die al van... Grootvader op, uh, weet je wel? Dus dat, dat zijn uh, ja, gezinsbedrijven. En dan zie je eigenlijk uh, dat, dat je die link kun je wel maken, een beetje met de Canadese truckers. In die zin. Met, maar goed. Gaan we naar Trump toe? Ja. Nou, het is een van geweest. De, de Canadese truckers en de boeren worden overigens ook genoemd in het filmpje wat ik net heb geüpload. Uh, nou, dan nou, gaan we ook dat kijken. Maar ja, er was een inval uh, bij Trump geweest. Hij had eigenlijk hetzelfde gedaan als uh, Hillary Clinton met uh, regasie-informatie Achtergehouden namelijk. Ja, dat was een maar, vraag, hè. Uh, ja. <laughs> Oké, okay, maar ja. Ja, een punt is ook de vraag. Maar ze kwamen uit toch even te snuffelen? Nee, maar alleen bij Trump is het een vraag. Ja. Ja. <laughs> Bij, bij Hillary was er echt wel een e server die heeft ze ook opgestuurd, geloof ik. Dat is allemaal ja, helemaal ja. gewist van tevoren. Maar uh, bij Trump is het. Er was een, er was een enorme. Je had uh, Assange natuurlijk ook toegang tot gekregen, die e-mails? Dat Wikileaks uh, de, ook, uh... Ja, Wikileaks, ja. ja. ja kan iedereen uh, bij je e-mails sniffelen, want het is een nou openbaar protocol. Op oh. Ja, dat is sowieso. Ja. <laughs> Ja, maar dan moet je wel een server ertussenin hebben of zo. Ja, Je kan toch... Is het... Gaat het ook unencrypted over... Uh... Als jij een... Uh... Ja, gaat unencrypted geloof ik wel over het internet heen, hè? Op het wel, ja. Tenzij beide kanten ja, oh. encryptie hebben. Okay. Dat staat oh, ja. niet zo. Is. Uh, en weet je wat het is met, met dit verhaal, denk ik, dat mensen hebben al zoveel flauwekul gehad met die Russian spy hoax en die toestanden en, en het is dan... Hij heeft al twee impeachments uh, heeft hij achter te kiezen om, uh, om totale flauwekul. Dus men, zijn, men is al erg sceptisch over dat uh, Trump weer eens wat gedaan heeft. En uh, vooral in combinatie... Ik mensen die er wel in geloven hoor. Ja, maar ja. vooral in combinatie met het feit dat Hunter Biden's laptop... Die ligt hoe lang al bij de FBI? Ja. En die hebben, ze, ja. die hebben ze aangeleverd gekregen hè? Die werd gewoon... Die werd dan... ja. Ik vind het wel een beetje een overeenkomst hebben met die nazi-vlag... en dat bergbrandje van de week in Nederland. Ja, ja, ja, ja. En dat is ja. ook een beetje gebackfired. Dat iedereen die die fotograaf ging achterhalen... en die tijd erbij ging zoeken, dat dat niet zou kloppen. En ik heb het allemaal niet precies gevolgd, maar ik heb ja. het al een beetje gezien. En dit is ook een beetje aan het backfired. Dat, ja. dat, dat uh, iedereen dus zegt van ja, dit is de eerste keer dat er op deze manier bij een uh, president zo'n inval wordt gedaan, maar misschien kunnen we het nu wel vaker gaan doen. Hè, als het bij Trump kan, dan kunnen we misschien bij, uh, bij de Clintons ook wel een keertje binnenvallen. Ja, die... Over het ja. algemeen is dat wel de manier waarin de, ja, wanneer de zaak afglijdt bij zo'n zo uh, Je ziet bij Oekraïne is het heel gebruikelijk dat de vorige president, die gaat gewoon gelijk de gevangenis in. <laughs> dat is gewoon uh, heel duidelijk. Je vlucht dat land uit. Of, uh, of je gaat er warringis in, maar uh, dat is wel ex politiek dan. Dan, dan verdien ja, je wel wat ja, president te We... zijn. Wat ik gehoord heb is van uh, Radio Rothbard, die had er een dingetje over. En, uh, maar het, het punt is dat het, het is zo gebackfired dat er nu democraten zeggen... ...ja, maar wij hebben hier helemaal geen opdracht voor gegeven. Dus die trekken ze. Ja. Die zeggen ja, dat, euh, nee, dat is gewoon een actie van de FBI geweest. Daar weten wij, wij, wij niks van. Die, die, die hebben zoiets van oei oei oei. Ja, dat, als dat maar niet uh, bij ons bordje terecht komt, weet je wel. Dus, uh, ja, ook omdat het uh, naar boven kwam, dat die rechter die dat goedgekeurd had... Dat was een, een, een Jeffrey Epstein maatje. Die had een paar zaken, een paar partners van Jeffrey Epstein uh, verdedigd. Ik heb ook ja. gehoord dat hij ook nog uh, de 6 januari aan het behandelen is. Dat hij daar ook een van de rechters bij is. Ja, dat, dat, zit er dat is Allerlei fouten. Een dus zo, zo, zo, zo, soort zonder de vuil van uh, Amerika. <laughs> Ja, het lijkt in ieder geval een hele gecompromitteerde rechter. En dat is misschien inderdaad de reden waarom het Witte Huis opeens zegt... Van, nou, daar wisten wij, wij wisten niks van. Maar dat staat natuurlijk ook dom als je zegt... Zijn ja, foto's staan op de laptop van Hunter Biden. De van hun, van die een voormalige nee. president wordt, wordt uh, geraid... En het Witte Huis wist er niks van af. Dat is natuurlijk ook staat heel raar. Van wie runt de show dan? en uh, hoe, uh, Waar weten we dan weer niks van Ik denk overigens wel. we worden iemand zeggen... Ja, het, zou, het zou ook kunnen zijn dat Trump dat gewoon zelf geregeld heeft... Hè? Hij komt er het Ja, hij komt inderdaad het beste vanaf. Hij kan hier gewoon op gaan fundrazen. En je ziet alle Trump-supporters die worden gewoon helemaal. Uh, die gaan door het lint heen van de, de, de, de groot onrecht. En kijk eens naar Hunter Biden. En, en ook je zag Babylon B had als een grap van. Dan dus zie je Hunter Biden achter het raam staan. Hunter Biden uh, uh, gives a sigh of relief as FBI passes his house to go to Trump. Uh, en yeah. ja. Het, het, het valt gewoon niet meer te verkopen. Het zou kunnen zijn dat hij, dat hij gewoon zoiets geregeld heeft. Het is wel een showman. Het is wel een showman. En het is natuurlijk bij die politiek: is het altijd actie is meer reactie. Hè? Je moet gewoon een soort verontwaardiging oproepen. Ik denk dat de hele, die hele abortustoestand. dat is ook zo'n verhaal geweest. Dat is rallying the base. Dus ze zijn eigenlijk, zijn ze denk best wel blij bij de Democraten dat, dat de Roe versus Wade uh, teruggedraaid is. Want dat brengt democraten naar de stembus dan. Dus dan krijgen ze uit hun stoel uh, overeind. We moeten voor onze rechter vechten. Dat is een van de laatste dingen die ze ook nog hebben. hè? Dat abortusverhaal. Ja. Dat is echt een van de laatste dingen. Dus dat, uh, dat voor prik. Ze zijn toch gewoon voor de prik. Dat is hun ding. En zij geloven daarin. En die ja, maar Trump is ook voor de prik. Dus dan, ja. Ja, okay. ja, maar hij is niet, hij is niet voor de man Nee. Uiteindelijk zegt hij, je moet het zelf weten. Hij krijgt ook geld van Big Pharma. Hij zegt, ja, dat is hartstikke goed hoor, prikje. wat moet je doen. Heel fijn. Maar hij, hij zegt ook erbij, want hij wordt dan uitgeboet Op zijn eigen rally. Daar nou, ja. wordt dan niks uitgeboet, Maar daar wordt hij dus echt uitgeboet. En dan zegt hij er heel snel achteraan. Nou ja, maar... We've uh, je your freedoms en we'll never mandate it. Dus ja. ja. Dat, maar dat, dat, dat, dat, dat, daar kan hij ook niet mee wegkomen. Want dat leeft heel sterk bij, bij zijn achterban ook. Uh, die hebben daar helemaal geen trek in. Uh, en, uh, maar ja, het is dan ook maar de vraag hoe zeer die uh, democratische kiezer eigenlijk nog wel zoveel zin in die mandates en shit heeft. Want ze hebben wel braaf een prikje genomen. Maar hoe belangrijk vinden zij het nog dat iemand die de prik niet wil, dat die hem toch moet hebben? Ik denk dat dat uh, deel ook niet zo heel groot is. Maar wat nou als het gemaakt instort? Zeg maar. En dat ze dus eigenlijk precies weten welk verhaaltje ze moeten afspelen om uiteindelijk iedereen het vertrouwen in die overheid te laten verliezen. Dan, dan is het gewoon uh, een volgende stap in, in de zoveelste aanloop naar het eind, de eind, het eind van de dollar. En dan past dit ook wel in inderdaad. He? Dat ze elkaar op die manier... Uh, het, het is echt de eerste keer dat er bij een oud-president een FBI-inval wordt gedaan. De, de, de, de, je ja. gaat natuurlijk niet je eigen president... Uh, het is in ieder geval niet hoe Amerika het tot nu toe gedaan heeft. Dus. Ja, maar het is wel de hele tijd hoe zij het gedaan hebben. Met, want ja, natuurlijk is het Hillary Clinton verhaal. Met die, en, en gelijk komt dan dat de Russian spy verhaal, weet je wel. En, en dan die Biden is ook zo corrupt. En ze hebben elke keer, is het toch een beetje... de aanval is de beste verdediging bij de democraten. En dan verzinnen ze wel een flauwekul verhaal. Maar het is net als met... Oké, okay. die, die, die, uh, dat is denk ik het beste voorbeeld van die, uh, die Trump... Die, uh, die had dus door dat die Hunter Biden was van een corruptiezaak afgehaald in Oekraïne. Met uh, dat uh, paar als vicepresident ja. 1 miljard uh, euro of dollar aan belastinggeld daar aan, aan, aan, aan hij heeft besteed. Eigenlijk. Ja. Je kan de, een miljard krijgen, maar dan moet mijn zon van die zaak af. Ja. Toen heeft die prosecutor, uh, die prosecutor, moet van die zaak, Ja, de uh, prosecutor moet van de zaak af. toen heeft, toen heeft uh, uh, uh, uh, Trump dat laten onderzoeken en het verwijt was dat hij dat heeft gedaan met een overheidsinstelling. Dus dat er dus belastinggeld... helemaal verspild werd aan iets... waar hij zelf een voordeel aan kon hebben. En ja, dat, en was, de en was, dat, dat was de impeachment voor. En dat was de impeachment. Dat is natuurlijk een belachelijke tegenaanval. Maar als ik mijn, mijn, mijn socialistische vrienden... die het Eilersche handelsbrand lezen... nou... Nou, die Trump, die heeft dat ook gezegd. Die heeft zomaar, rr, rr, die kouwe gewoon het hele fucking verhaal. Nou, die heeft gewoon belastinggeld gebruikt om onze om, om, om tegenstander zwart te maken. Weet je wel? Het, is compleet, het is niet te geloven. Dus het, het, het werkt dan ook nog gedeeltelijk, kennelijk, als je maar die media mee hebt. Maar nu kijkt bijvoorbeeld niemand met CNN. Nou, dat is wel weer een probleem. Nee, want dan, iedereen is er helemaal kostmisselijk van. Maar het is wel een beetje wat de democraten al een hele tijd gedaan hebben. Gewoon maar je voel die tegenaanval. En die tegenaanval ga je ook doen met precies de beschuldiging waar je zelf schuldig aan bent. Dus je hmm. gaat zeggen, uh, Trump deed quid pro quo. Uh, dus hij had gezegd, ja, je krijgt geen nieuw defensiegeld als je dat niet gaat onderzoeken. Of had hij niet eens zo hard gezegd, geloof ik. Maar hij zei: ja, dat defensiegeld, uh, moet wel weten dat er geen corruptie plaatsvindt en zo. En ja. toen werd er gezegd van: aha, hij houdt geld achter uh, voor, voor eigen gewin. En, uh, en dat is natuurlijk precies, precies wat Biden deed. Dus het, ze doen niet alleen de tegenaanval, maar de tegenaanval is ook een exacte replica van waar ze zelf schulden hadden. Ja, en uh, dat eigen gewin, dat is natuurlijk maar, uh, dat zal hij ook hebben. Maar het is natuurlijk ook een nationale zaak. Als, als, ja. als, als iemand als een vicepresident op tv toegeeft. Dat hij gewoon, uh, ja, je kan uh, een miljard krijgen, maar dan uh, moet je zo'n uh, uh, Bij jou, uh, nou ja, uh, natuurlijk dat, dat zou dat een, een nationaal schandaal moeten zijn, eigenlijk. Ja, toch, ja. dat zou een schandaal moeten zijn, in een normale wereld. Hè? Dus ja, maar goed, dus het is waar, je. Het is wel zo, als je een kijkers, meer heeft, maar als je de Nederlandse ja. media leest, die... Die kennen er allemaal ja. gewoon nog dwars over. Hè? Als je ja, nu.nl, metro.nl... dat is ja. gewoon carbon copy. Gewoon die, die verhalen. Dat, is... ja. maar, als dat je klopt, die maar in Amerika heeft... zelf. Ja. Ja. Als je Amerika het vast is... aan hebt en je zit in die, in die nieuwsspiraal, spiraal. dan lees je dat gewoon en dan stel je daar geen vragen bij. Want je, moet, je bent bezig wat je vanavond weer. Uh, Jawel, maar in Amerika is het anders dan uh, in Nederland hoe wij het uh, nieuws krijgen uit Amerika via nu.nl. Wat inderdaad allemaal een soort CNN-achtig iets, of New York Times, of als ik de post-achtig iets is. En of mensen die bijeen kijken. En die kijken inderdaad, maar yeah, dan hebben we het even één minuutje over Amerika. Nou, weet je wel, en, bla -bla -bla, nou, en Trump heeft dit gedaan. Uh, we hebben hem bij de poesie. Nou, en dan zijn we weer klaar met Amerika. Maar in Amerika zelf is er wel wat gaande. Dat, dan, dat zie je in de cijfers ook. Er kijkt gewoon geen hond meer naar CNN. Ik zie, als ik naar nu.nl nu kijk, er staan vijf pijlen gericht op Trump. Deze onderzoeken lopen momenteel tegen hem. Dan voel je gewoon van nou, er is hoop. Ja. Er zijn van vijf fronten. We hebben een vijf fronten aanval op hem ingezet. Uh, terwijl, ja, hij zit volgens mij inderdaad nou in een situatie dat al, al dit soort kritiek... En ze kunnen, ze kunnen niet van tactiek veranderen. Dat is het enige wat ze kunnen, dit soort dingen... Ja, en hoe meer ze het doen, toch? hoe meer Trump aan geloofwaardigheid wint. Want iedereen denkt daarvan: nou ja, ze proberen we gewoon met allerlei onzin zwart te maken en aan te vallen en onderuit te halen. En uh, ze verzinnen alles uit hun duim en ze zijn er zelfs schuldig aan. Want iedereen heeft natuurlijk stiekem wel die Hunter Biden uh, dingen zitten bekijken, die proeft natuurlijk ook wel. En die, die, en die, ziet, jo, die ziet Joe Biden zijn, zijn jasje aantrekken als hij uit de helikopter komt, waarin hij zijn mouw niet kan vinden. En, uh, ja, dat dus, <laughs> is een En die, op, het de ja, en die, en die de zonnebril flikkert ook nog van zijn HCC. Ja, ja, ja. Dus het ja, is ja. een uur met, die, met het jasje te klooien. Nou, uiteindelijk lukte het toch niet. Het moest, die Jill moest het dan gaan doen met het jasje. Nou, het, uiteindelijk het hele, ja. En hij kwam al uit een helikopter. Want, want uit zo'n trap van zo'n vliegtuig lukt dan niet meer. flikt hij drie keer op zijn <laughs> bek. Hij was ook de enige met een mondkapje in, de, in, de, in die helikopter, dat vond ik ook zo mooi Eigenlijk hoor. Dat is, dat was Ja, een, maar hij is nu eindelijk negatief voor COVID en dan er wordt erbij gezet, maar hij blijft zelf isoleren. Dus hij blijft gewoon de hele campagne tot, to, tot uh, november blijft hij waarschijnlijk weer in de basement ah, ja. zitten. En dan komt ja, er een mail in je boot en dan, uh, dan wint hij weer. Ja precies, maar het is, het is wel grappig want, want ze, ze denken dan, ja, ja je moet hem gewoon in een kelder opsluiten. Maar hij, hij, kan, weet je, het, hij kan niet eens meer gewoon een helikopter uitstappen. Of zonder nou ze zo het zo, te maken. Als je nou weet dat die verkiezingen op die manier met die mail votes worden gemanipuleerd. Dan ga je jezelf toch organiseren. En dan ga je toch bij al die stembussen ga je mensen neerzetten. En zodra dat er tien uh, stemmen worden ingeleverd door één iemand, doe jij een maak je er een foto van. En uh, als die nog eens een keer bij een andere opduikt, dan heb je op een gegeven moment je eigen database en doe je een, een, een, een, een burgerarrest. Ik bedoel, ja, dan, dan, dan heb je dat eruit geschakeld. Maar ik, ik uh, zou me in ieder geval op die manier daartegen wapenen, hè? als ik uh, er iets om zou geven. Ja, maar goed, er, er zijn natuurlijk heel veel getuigenissen onder Ede geweest over misstanden daar. Hoor. En, uh, ja, nee, zeker. die uh, cel, keuzes. Zelfs dus die. Uh, een chauffeur die. Gewoon biljetten van de ene staat naar de andere reed. En zo. Die dat allemaal heeft verklaard. Het is alleen. Het, het, het is elke keer stuk gelopen. Dat ja, rechtbanken zeggen. Ja, wij gaan er niet over. Dan moet je daar en daar zijn. En uiteindelijk. Waar je dan komt. Waar je dan moet zijn. Daar, ja, dan wordt het genegeerd. Of wordt er, of, Ja, en dan ben je zo. En ook, en dat, dat, zoveel tijd is er dan voorbij. En dan blijft het maar herhaald worden. waar je hebt verloren. En die andere heeft gewonnen. Ja, en blijft het blijft de tijd voorbij. gaan. Van, Stof wat geloof in de democratie? Nou ja, de, de, de enige manier om het te, dit te draaien is, uh, is, is hoe ze het ook nu wel doen, is om te zorgen dat ze gewoon uh, andere Republikeinen op die plekken krijgen. En dat lijkt ook wel redelijk te lukken. En dan als, als er dan weer wat gebeurt, dan uh, kijk, uiteindelijk komt het: uh, je hebt de Senate en de House. En, uh, en de staten, de, de, de, de mensen die in de staten worden gekomen, die komen, uh, komen die in de House of in de Senate? Ik weet niet. Maar in ieder geval, als je, als je daar dan gewoon uh, Republikeinen krijgt die uh, minder corrupt zijn. en er gebeurt weer zoiets. Dat, die kunnen dan gewoon zeggen: van we accepteren deze verkiezingen helemaal niet. Die kunnen dat, dat gewoon, kijk, dat is, dat is de vorige keer helemaal niet gelukt, omdat er gewoon te veel rhinos waren inwezen. Ja, en die, die, die, die, die dachten gewoon, ja, ik ben zelf herkozen. Fuck mij dat die Trump niet wordt herkozen. Ik zit wel goed. En die, en die hadden helemaal geen zin in, in een onderzoek of, of wat dan ook. Maar ze hadden wel de power om, om het te kunnen blokkeren, die uitslag. Maar ik er was een heel weinig animo uur, voor. Ik, ik heb nog een andere oplossing. Want je kan ook stemmen met je portemonnee. Wat denk je daarvan? Ik, goed, ja. Nou, dat vind ik een heel slecht idee. Want dat kun je namelijk sowieso wel. Dus het ene slaat het andere helemaal niet uit. Je moet sowieso stemmen met je portemonnee. Dus ja, dat, dat moet je, je sowieso doen. Mensen dus niet. Dat, doen ja, nou, mensen dat, mensen dat mensen. is stom, maar, maar het is niet zo van als je stemt met je portemonnee dat je gewoon daarna helemaal nooit niks meer hoeft te doen. Ik, moet even Ik vind zelf dat je corrigeren. het zo system... okay. Mensen stemmen wel met het portemonnee, alleen ze zijn zich er niet van bewust. Snap je? Dus ze brengen die stem iedere dag uit op, op een partij die ze misschien, helemaal, maar ze misschien wel helemaal tegen zijn als ze erover na zouden denken dat dat een stem is. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Nou, ik, vind, ik vind dat je alles moet doen. Je moet, uh, je moet alles doen. Je moet het systeem van binnen en van buiten hard kapot maken. En, en, en natuurlijk in crypto gaan en zorgen dat je uh, loskomt van je fiat geld. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar ik bedoel, als je gewoon een mogelijkheid hebt. Kijk, dat, dat, dat, wat Johan doet, is dat, dat stembiljet in een fik steken. Dat, dat is leuk. En dat, dat vind ik ook prima. En dat mag je ook helemaal doen. Maar ik bedoel. Uh, ik zie er helemaal geen kwaad in om op de liberale partij te stemmen. En dat, dat, dat heeft ook, ook geen zin. Maar dus weet je wat punt is, uh, Er zijn allemaal ook hele kleine dingetjes. Ik zit ook in vrijheid radio. Kun je ook zeggen, luister maar zes man. Nou, ja, dat heeft ook geen zin. Is. Maar goed, die als je als, als, als, even die... zes man. Even, maar, he, het ook wel ja, zijn even, he, he. het er niet, ik. heb heel even persoonlijk dingetje. Ik was uh, 19, toen mocht ik voor het eerst stemmen. En dat was de Europese grondwet. En daar heb ik hem tegen gestemd. En daar werd het verdrag van Lissabon op aangepast. En toen was het toch. En toen de tweede keer dat ik kon stemmen, daar weet ik niet meer precies. Was dat met het rookverbod of zoiets? Uh, ik weet het niet meer wat het. Uh, ja. eh. toen, had ik, nou, toen had ik ook tegen gestemd. En er was ook iets met 63 was er mensen tegen. En dat en kwam er ook doorheen en toen heb ik dus gezegd, nou ik ga gewoon met mijn portemonnee stemmen en stik er maar in. Ik ga alleen op de bitcoin en dit heeft anders te Ja, Dat is ook wel goed, maar ik denk dat ook uh, die, die keren dat er een uh, referendum was en dat 66% tegen de Europese grondwet stemde en 66% stemde tegen het associatieverdrag. Toen hebben ze daarna het uh, referendum helemaal afgeschaft. Uh, maar ik denk wel dat het nuttig is geweest, want, want daarmee geef je ook al aan dat, dat het een Fars is. Als je, als je wil aangeven dat het een Fars is, nou, dan, dan is het, was dat ook weer een methode om, om aan te geven dat het een Fars is. En we, we wouden die grondwet niet, en we wouden Oekraïne niet in de EU, want daar kwam het eigenlijk op neer. En, en ze hebben, wat hebben ze gedaan? Ze hebben de, de, de het referendum afgeschaft. En, en je, ja. ziet dan wel, je ziet dan ook wel de, de, de, de schurken die dat doen. En bijvoorbeeld de d 66 die altijd, uh, ja, een uh, referendum is een kroonjuweel van ons. Daar zijn we voor opgericht. Een gist van, van, van meerlopen. Nou, het zijn gewoon. Uh... Ja, <laughs> ja. Ik zat op dezelfde basisschool. Hè? Daar herhaal ik dan altijd even. Oh, uh, nou ja, goed. Nee, maar, maar, maar goed, ze, ze laten dan de, hun, hun, uh, ja, een landverraad, zeg maar. Of een verraad aan hun eigen. Uh... Ideologie laten ze gewoon heel duidelijk zien en ja, dat, dat, dat, dat is dan, dan wat jij doet. Maar daarnaast kunnen we allemaal andere dingen doen, waaronder Radio, en waaronder crypto en uh, misschien nog dingen die, uh, die ik niet eens ga verzinnen. Of uh, Johan gaat naar demonstraties bijvoorbeeld, ook uh, prima. Zijn ook mensen die zeggen. bij de Belastingdienst gaan werken en iedereen teruggaves regelen. Ja, ja, wat dan Als ook. Als Robby uh, doet. Ja, die dag met zo'n zo hoedje met zo'n veer erop naar je werk komt. Nou ah, ja, weet je, ik, ik, eh, misschien heeft Peter heeft daar wel van, volgens mij wat verstand van. Ja, misschien Johan ook wel. Van, uh, kijk, die, die hedendaagse uh, linkse lui, laten we het zo maar noemen. Zo'n zo Hillary Clinton ook, die, komen, die hebben dat allemaal dat dat boek gelezen. Ze zijn je... eigenlijk heel hè? Ja, maar van zo'n Sol of zo? Ja, precies. En die zijn dat helemaal gaan volgen en dat merk je ook wel van. En, uh, uh, maar maar dat, dat, ja, goed, uh, dat is dan. Eigenlijk hebben zij het heel goed gedaan. Dan <laughs> op hun manier wel, wel een maatschappij teruggekregen die wij niet willen. Maar dat, dat activisme, dat, dat, uh, Werk dat wel. Anders, ja, het werkt wel. Dus uh, je kunt op allerlei uh, manieren de, de dingen die ik niet eens kan verzinnen, kan je actie ondernemen. Uh, er loopt uh, nog wat voor Lieberland. Ja. Ja, nee, maar het, volgens mij was het Jernas die dat zei. Die zei dat van, van uh, ja, wij moeten dat eigenlijk kopiëren. Wij moeten dat boek ook allemaal gaan lezen. En we moeten dat, uh, volgens mij Jernas Jenners dat in een, een van zijn uitzendingen. Van Jernas Online. Ja, maar er zijn wel aardig wat libertariërs die dat inderdaad aardig bestudeerd hebben hoor. De Propaganda Report ook, uh, weet ik, de, toevallig. En, uh, ja, ja Jeroen, uh, Jeroen heeft het inderdaad ook wel eens over gehad. Ja, het, is, uh, het is eigenlijk actievoer heel erg op het randje gaan zitten... dat je net niet gearresteerd kan worden. Hè? Dus het is als jij... Ja, of, en er wordt ze, zelfs gezegd ze dat arresteren... is ook een vorm van actievoeren. En dat, dat kan je ook zien in zo'n Trump fbi raid. Dat werkt eigenlijk in je voordeel vaak. Dat je eigen, eigen beest dan heel erg komt rallyen. Omdat ze er niks van geloven. En, en heel veel van die actievoerders van... Uh, ...Rules for Radicals... ...die een paar, een paar dagen in de gevangenis zitten... ...dat verhoog je street credibility... ...en uh, ja, dat ja, is, uh, ja, dat is... Uh, Kijk maar naar de Adam Koukens... ...die al duizend keer in de gevangenis uh, geweest... ...ja, ik weet niet wat het hem gebracht heeft... ...maar... Ja. ...ik gebruik het ja, vaak maar, wel, wel als uit... hij wordt nu genoemd ...johan, hij wordt nu genoemd... Ja, genoemd. In, een, in, ja, ja. Een, ...in een gigantische podcast... ...ja, maar ik gebruik het <laughs> vaak wel... ...als, als argument van... Uh, ...van... Um... Laatst lag ik ook al. dat iemand iets gedeeld van die uh, Caroline van de Plas. En die zei: Van nou, we hebben persvrijheid in Nederland. En dan schrijf ik rond: Nou, vraag dat maar eens aan Rietke Zijlmaker. Weet je wel. Ja. En um... Dit was ook iemand die verweet mij. Uh, ook van die Marxisten. Mijn, mijn lieve Marxistische vriendjes. En die zeiden: Van. Uh, wat? Uh, ga je naar Oost-Europa? En misschien naar Hongarije? Maar. Uh, weet je wel hoe het daar met de perse vrijheid... gesteld is? <laughs> en, ja, nou, en dan heb ik dus mooi. Riep gezelmaker. Dat is dan. Ja, wel gewoon van, ja dat heb uh, je dat uh, ja. ja. Ik zeg dat ook. Dat ik heel ja, eigenlijk bij Derek Sauer-interview kwam dat ook. Van ja. de Rusland is eigenlijk de Sovjet-Unie, uh, maar dan erger of zoiets. Uh, uh, oh, zeg ik, dan hebben ze ook landbouwcollectivisering daar, zoals in Nederland. <lacht> ja, Nou, die ene jongen die, jongen die kende Riepke wel, volgens mij, dat is zijn vriendin die uh, Riepke zou maken. Nee, nee, ik ken wel ironieën, maar uh, nee, dat, nooit voor gehoord, dat was dan weer lastig. Want moet, dat, dat moet je toch wel uitleggen. Maar goed, ja. Maar het is wel een stok om mee terug te slaan, inderdaad. Nee, ja, natuurlijk niet altijd zoals wat er met uh, uh, Julian Assange... ...als je natuurlijk zo lang in de gevangenis gaat, dat is het uh, wat minder uh, succesvol. Uh, of uh, Ja, het is in ieder geval voor zo persoonlijk is het een, is het een drama. Maar wat hij Sal D. Alinsky in dat boek beschreef... ...was ook voornamelijk van die acties. Bijvoorbeeld, uh, ja, je gaat naar een vliegveld toe en dan ga je allemaal... Alle toiletten bezet houden, een hele gro groep mensen ga je allemaal op het toilet zitten. En je kan niet zeggen dat daar, en dan, en, ja, dan uh, ontstaat er een enorme chaos. En er gaan mensen klagen naar de, naar de luchthaven. en wat is dat nou? En uh, ja, iedereen paniekt natuurlijk. Terwijl je kan mensen niet uh, uh, arresteren voor naar het toilet gaan. Je vermoedt natuurlijk wel dat er iets georganiseerd is, dat ze allemaal tegelijk naar het toilet gingen. Maar je kan ze er niet voor, ja, je kan niemand iets, iets uh, voor, je kan ze niet voor inrekenen. Of uh, zo'n protest ook hadden over ja, we gaan allemaal een heleboel bruine bonen eten. En dan kopen we een kaartje voor het Concertgebouworkest. En dan gaat iedereen heel erg zitten schijten. En dan uh, zeggen, ga, de volgende dag zitten al die dure madammen, die zitten tegen hun CEO, echtgenote te dat die meer salaris moet geven aan de arbeiders omdat uh, om, om dit zo niet langer kan. En, en ook daarvoor kan dan niemand gearresteerd worden. En natuurlijk uh, ja, stomme linkse mensen die denken altijd dat, dat meer salaris gewoon een kwestie is van, uh, van uh, druk zetten. Je gaat gewoon de CEO onder druk zetten, want die heeft al meer salaris. Die heeft een waarhuis met uh, geld uh, staan, maar dat wil hij gewoon niet afgeven. Als je onder druk zet, dan geeft je dat af. Maar dat soort, uh, ja, dat soort protestacties die zeg maar, niet te arresteren zijn, maar wel chaos creëren. Ik denk dat, dat ook veel van die milieutoko's daar heel veel mee bereiken. Gewoon niet, nee, wij, wij zitten natuurlijk heel erg op argumenten en feiten en dat soort dingen. Ja, zij trekken gewoon een pak van een gigantische kip aan en gaan door de McDonald's rondhoppelen of zo. En, en, dan, en dan bereiken ze waarschijnlijk meer mee dan, uh, dan wij. Wel voor de verkeerde doelen. Ze hebben toch gewoon absoluut absurde doelen waar ze altijd voor uh, bezig zijn. Dus schieten ze schieten zichzelf enorm in de voet. Maar uh, ja, uh, ze bereiken wel veel. Ja. ja? ja. Of. Hey, ik weet niet of, hoe lang of... we het willen maken vandaag. Maar. Uh, als dat beleid toch al moet worden doorgevoerd, dan is het alleen een kwestie van. Uh, wildige, gewillige mensen zoeken die ervoor willen klappen. En dan wordt het eh, om die reden gewoon doorgevoerd. Dan zeggen ze, ja, kijk, ze hebben zoveel druk gezet, nu moeten we doorvoeren. Maar ze waren toch al van plan. En ze hebben er alleen wat mensen bij gezocht die er eh, iets voor wilden doen. Maar goed, ja, nou ja. ja het punt van ja, weet je de overheid wat... is altijd als ze echt het pistool trekken. En ze zeggen van, uh, nou, het is gewoon roll coercion. En laat die hele propaganda maar zitten. En consensus. en uh, dus de eerste stap is een manufacturer ...dat ze dan een manufacture of consent hebben... ...zoals Noam Chomsky dat noemt... ...van uh, nou, we, we regelen die consent gewoon... in een of andere crisis of uh, zoiets... ...en ja, dan... ...hebben ze nog enigszins legitimiteit... ...maar op een gegeven moment dan zakken ze af... ...naar steeds meer alleen maar geweld gebruiken... ...en... Um, ...niks meer doen... ...met uh, consensus... ...en ja, dat is een korte fase... ...want het wordt altijd gezegd... ...de overheid houdt liefst het pistool in de holster... Je moet weten dat het pistool er is en daarom gehoorzaam je. Maar als jij zegt, van ik, ik betaal alleen belasting omdat een pistool op mijn hoofd staat. Dan moeten alle mensen kunnen zeggen, oh, dat is onzin, ik heb nooit een pistool gezien op jouw hoofd. Eh, en als zij het echt het pistool trekken en tevoorschijn halen en zo, dan zien mensen opeens van, oh, het is helemaal geen organisatie die er is om mij te helpen. Het is onze organisatie die is om mij te onderdrukken en dan, dan is het meestal snel afgelopen. Niet dat er nog aan het eind een enorme vlam kan komen en een enorme onderdrukkingstoestand. Maar in een aantal jaren is dat gewoon, je ziet het bij Hitler, hij komt aan de macht en het is in tien jaar, is, is het gewoon bekeken. Dus het is een laatste explosie, zijn, als, je, als de overheid het pistool uit de holster trekt. Nou weet je wat, ik ook, uh, wat me opvalt? Van, uh, als ik gewoon naar, uh, met jou, uh, op Facebook van bericht van gewoon Telegraaf of nu.nl, gewoon mainstream media dingen zie je nu gewoon heel erg die propaganda van... Uh, als het keer 24 graden is, dan uh, gaan we allemaal dood. En ja, koude rood. En, en, en, uh, en, en ik zie nu wel echt heel veel reacties daarop. Van, uh, de, van uh, ja. dat mensen het als propaganda ervaren. En, en dat is echt de meerderheid. Ja, ja. weet je. En men ja. is ja. heel ja. cynisch. Men is heel cynisch. Ja. En, en waarom helemaal... Het, ik kan maar... Ja, nou, in het begin graden en je krijgt... Je krijgt echt acht berichten in drie dagen over wat je, ja. wat je veel moet drinken. En dat je het niet moet onderschatten. En hoe je moet slapen bij deze hitte. En uh, ja. Ja, maar ik zie van bijvoorbeeld, als je, als je naar die COVID-periode keek. Nou, helemaal in het begin. Dan geloofde toch de, echt wel de meerderheid geloofde erin. En, en je krijgt het ook gewoon, je krijgt op je, ik krijg zo op mijn flikker, jongen. En een haat over me heen. Van, van, Omdat om, om ik iets anders vond. Als ik, als ik iets anders geloofde. Maar nu zie ik. Uh, het lijkt wel. of men het meer acceptabel vindt. dat de media liegt. Dus eigenlijk. En zeg uh, hij, als het nu. Als, als je de beste tijd. om een. biochemische aanval te plegen. dat is nu. Want als de overheid er nou een bericht over uit doet. dan is er niemand meer. die het gelooft. Uh, nou ja. Dat kan. Inderdaad. Van, uh, dat, de, de, de, ik merk meer. sepsis. Ja. Er is toch iets van. Uh, ik, ik had het idee dat 2,5 jaar geleden. dat voor veel mensen het was eigenlijk gewoon ondenkbaar. dat, uh, dat de media zou liegen. En zelfs, maar ook het nos NOWH had een soort heilige status. of KMI was een soort heilig instituut. Weet je, dat er waren, er werd niet aan getwijfeld. Er werd niet aan getwijfeld gewoon. En, en nu uh, heb ik het idee dat, dat veel, meer gewoon, uh, men, veel meer mensen gewoon uh, nou, dingen als, als het KNMI niet meer vertrouwen. Gewoon het ik KNMI. Denk, ja, ik denk wel dat het zo is dat, dat de mensen die reageren onder zo'n artikel, dat zijn ook wel mensen die, die, er, ja, die wat verder zijn dan, de, dan... Het is niet een doorsnee van de bevolking, denk ik. Want als ik zo'n artikel zie, als ik zo'n artikel zie, dan denk ik ook van, uh, weer eventjes uh, eronder schrijven van in uh, halve propaganda, uh, dat, het, uh, dat het in augustus 30 graden is. Dat is, dat is niet uh, het ongehoorde. Ja. Uh, maar het, het is snapt, wel duidelijk een, me een meerderheid. Een 7 graden is. Ja, <laughs> ja, maar het is wel duidelijk een meerderheid. Ik denk zelfs iets van 85 of zo, of 90 die, die gewoon zit van. In die commentaarsectie. Ja, ja, ja, ja. ja maar die commentaarsectie de... is niet een doorsnede van de bevolking denk ik. Nee, maar... maar, maar. Ik, niet Vergelijk het hey, met het begin nou, nou, nou, van die COVID periode. Dan was ik de enige papie. Ja. En, ik dan, uh, ik moest ook, en, en ik hoop dat je doodgaat en, uh, en uh, dit en dat krijg ik. Het is zeker veranderd. Ja. De, de, de houding is, is veranderd. Ja. Ja. Maar de en mensen en, uh, die, die er vol in gingen, die, zitten waar, die zijn er nog steeds vol in. Waar. Ik, kwam, en, uh, bij, ik had een periode en dan ging ik elk weekend naar een anonymous bijeenkomst. En er was een groep in mijn tijd, ik weet niet hoe, 2011 of zo. En dat waren, nou, als het 20 man was, dan was het veel. En die deden we elk weekend. En dat plaatsten we overal op allerlei forums. Ik heb het ook gewoon gevonden. En als je het er niet bij eens bent, kom dan nu. Nou, er kwamen 20 man op af van heel Nederland. En dat heeft echt een. En dat heb ik zo een half jaar volgehouden. Dat was elke weekend in een andere stad. En er waren elke keer dezelfde 15 man. Met, met dan een paar locals die er misschien ook een keer bij waren. Dus. Ja, ik vond COVID, wat dat betreft, was voor COVID voor mij heel erg fijn, want ik had eindelijk zoiets van, nou, bevestiging, dat uh, die overheid dus niet je vriend is. Nou gaat de massa mij begrijpen, dacht jij. Ja, nou, ik, ik zag het echt wel gebeuren. Ik denk, nou, uh, we gaan, we gaan uh, doorbreken. Nou ja, en ook als het, als het bij COVID nog niet helemaal gebeurd is, dan gebeurt het bij de volgende weer. Dan gaan ze monkeypox, gaan ze vol uit en op een gegeven moment wordt het voor mensen gewoon te absurd om te geloven. Ze gaan is, over de grenzen. Grens, is ja. toch ook zo? Want dan, tijdens de monkeypox. En dus als de griep die specifiek of voor 70 jaar en ouder dodelijk kan zijn rondgaat. Dan moet de hele wereld moet, uh, moet op slot. Maar als de monkeypox die alleen bij homoseksuele mannen rondgaat. Dan houden we een pride parade. Dan denk ik bij mezelf ja. Ah, weet, je wat het, weet je wat het ook is? Van misschien kijk, een, een persoon die het op een gegeven moment ziet. Die gaat het niet meer niet zien. Nou, en ja. die komt dus nooit meer terug... dat hij zegt, dit, ja, dus alles wat het NOS-FNL zegt... Is, is waar, altijd. Die, die, die gaat daar nooit meer echt. naar terug. Nee, dat is en, heel leuk. En, wel. en, en, en, en dus, dus, dus, dus, dus ook al gaat het langzaam... die mensen die, die, uh, die het zien... Die, die blijven het zien. Want die, die blijven wantrouwen. En die, hoe, hoe, sterker nog, ik denk dat, stel je voor... Ik probeer mij te verplaatsen in iemand die uh, uh, een jaar lang dat geloofd heeft van, van die COVID. Stel voor. Hè? En dan kom je er op gegeven met achter. Ja, maar nou, dit, dit klopt echt helemaal. En dan ga je het uitzoeken. Ja, maar dat klopt gewoon allemaal niet meer en, en niks klopt meer. Maar hoe, hoe zwaar genaaid voel je, je dan? dan? Dan denk je, Godverdomme, ik ben een jaar lang bang geweest. Ik ben een jaar lang heb ik, weet je wel? Van dan hoe besoedeld moeten dat soort mensen zich wel niet voelen? Ja, maar ook we hier van mensen die ik hoorde. Uh... Een telefoongesprek van iemand die belde. Ja, mijn vrouw die wilde per se ons kind inenten. Uh, en uh, die heeft nu zeven jaar oud myocarditis. Die heeft een hartprobleem, zeven jaar oud. Waarom hebben jullie niet verteld? Die belde naar de farmacie uh, op. Dat, uh, dat, dat dit een van de bijwerkingen was. Ja, het is een hele zeldzame bijwerking, zegt die figuur van de farmacie dan. Nee, het is helemaal niet zeldzaam. Ik heb het opgezocht. En euh, zo, krijg ik dit ook. Dan, dan is het moment dus bereikt. Ik vertrouw niks meer wat je zegt. Want ik ga zelf wel even opzoeken of het zeldzaam is. En ja, dan, dan komt de reactie van. Ja, we hebben het niet gezegd. Omdat we anders verwachten dat de, dat de injectiebereidheid zou afnemen. Ja. Ja, dat, maar dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een absurde. Als je dat als ouder hoort. Als jouw kinderen geleden hebben daaronder. Ik denk dat dat nog wel een, een grotere klap gaat geven. Ik denk, uh, ja, als iedereen zijn kinderen laat in en er dan achter komt... Dat het, dat het allemaal schadelijk was of, of, of bullshit... ja, ik denk dat dat, uh, dat ook wel wat ogen moet openen nu. Ja, aan de andere kant, je zegt dat mensen, mensen dingen niet meer kunnen onzien on zeg maar. Van als ze iemand dat hebben gezien, dan het uh, niet meer. Ik ken mensen dus die, uh, zeg maar, eerst uh, gewoon ja, in de, in de, alles op tv geloofden. En een keer gingen ze naar QAnon en uh, trump -bananen. In Nederland, hè. Ja, je kan iemand stemmen, kennelijk. om, en... dus uh, <laughs> uh... dat is niet helemaal overgeopend, hè. Dan geloof je gewoon weer in andere bullshit. Ah. Ja, klopt, klopt, klopt. Maar hun dachten dat ze wakker waren. Of die ja. grootste dacht dat hij wakker was. En dan in één keer komt hij erachter van, nou ja, bol bullshit. En dan gaat hij helemaal hardcore, uh, alleen maar NOS. Mm. En hij heeft mij dus uitgemaakt voor een wappie omdat ik het reclameblok voor de NOS, en toen zei ik van, ah, oh, wat een bullshit. <laughs> dat is een een reclamespoortje, ik zei, ah, oh, wat een bullshit. En toen was ik in één keer een wappie, omdat ik het reclameblok voor de NOS niet geloofde. Ja, dat is heel apart, ja. Ja, dat vind ik ook wel een beetje, want ja, ja. ja. ja ik weet niet nou, wat, uh, wat dit voor figuur is, of dit de ja, wil, is een receptieve figuur. We zitten uh, uh, net een gekke... Uh, NOS ik, hè? Overigens wordt ook Trump genoemd in mijn verhaal en zeg ik op het eind. Ach, nou, dat was nou een goede opmerking, die ben ik nou vergeten. Maak je nou een plan voor je show, Joosje? Het is 1 september. Oh, Oké, Ik heb het idee. Het is niet zo dat mensen het niet meer kunnen ontzien. Maar als mensen het zelf ontdekt hebben en ja? ze zijn zelf al onderzoek, dan kunnen ze het niet meer ontzien. Maar ik heb wel eens gehad van mensen die je de hele tijd aan hun kop zeikt. En dan zeggen ze, ja, er zit wel wat in. Ik ga, ja, verdorie, je hebt, wel je hebt wel gelijk. Als je dan stopt met aan hun kop zeiken... en je komt ze twee jaar later nog tegen... dan kunnen ze alweer teruggevallen zijn. Ja, ja, okay, ja. Maar dat zijn niet de echte mensen die, uh, ja, die echt wakker geworden zijn, zou ik willen zeggen. Uh, nee, maar kijk, weet je met het klimaat ook is? van um, kijk, kijk eens naar de vakanties die worden aangeboden. Nou, hoeveel... hoeveel Twee weken volledig verzorgde vakanties op Groenland heb je. Nul. En, en, en is ruimte genoeg op Groenland of Spitsbergen? Kun je gewoon allemaal ja. heen op vakantie? Nou, dat is nou maar, een idee. Mensen gaan naar Tunesië, mensen gaan naar Spanje, mensen gaan naar Italië, mensen gaan naar Kroatië vakantie. In de zomer, hè? Want ik, ik, ik, bedoel, ik had het vandaag nog over Spanje. Het is dus de, en de tijd dat de kinderen vrij zijn, dus op een ander moment kunnen die mensen helemaal. Nee, niet. dat weet ik wel, maar. Die andere drie kwart van het jaar die ligt al vast. Is e er zo in een hoofd dat so je daar naartoe moet? Ja, nee, ik, bedoel, ik ben niet zo'n Spanje-figuur. Maar uh, ik ben een keer mee geweest. Want dat, dat kon ik combineren met iets Sanders. En toen was het daar uh, gewoon wel warm. En, uh, en uh, ik vond het uh, te warm. Ik zei van ja, ah, dat je Spanje. Uh, misschien uh, als, je in, als je in het voorjaar bent. Of voor een ander, maar in de zomer naar Spanje. Pff, nou, no, no fucking way. Dat is niet, helemaal niks voor mij, weet je wel? En dan, uh, maar, de, maar er zijn mensen die trekken. Die die hit het beter dan ik. En, maar die gaan dus gewoon, die, die zitten gewoon in fucking Tunesië, in de zomer of in Spanje, of in, in Turkije, weet je wel, en, en, en maar, maar, maar, die, die, en, en die heb, mensen. was in Griekenland met 45 graden en ja, zo. Ja, maar en, die mensen, Ik vond het wel lekker, maar dat, zolang er wind is, is het lekker. En maar, Heet, maar, eet maar, je dan ook een die... hele worst op een avond, of <laughs> Nou, andere dingen, maar, uh, wel veel alcohol. Maar het punt wat ik wil maken, je probeert die mensen, die proberen met drie dagen 23 graden boven nul, ja? dat we eindelijk een keer, want we, meestal hebben we gewoon uh, kutzomer met regen en shit en dan sta ik gewoon een soort. We hebben eigenlijk gewoon in Nederland gewoon herfst, vier seizoenen lang herfst. <laughs> nou, dan, nou, het was het niet meer herfst. Ja, nee, maar bedoel, en dan heb je een keer uh, vier dagen 23 graden en dan, en dan, en dan, en dan, en dan probeer je diezelfde mensen. Die bereid zijn om een hele hoop geld te betalen om, om in de zomer naar Turkije te gaan, of naar Spanje, of in Italië. En die moeten dan in een keer bang worden van 23 graden. Dat was een keer 23 graden hebben okay. hier in Nederland. Nou, dat doen ze niet. Dan hebben ze zoiets van, hè, nou kan ik eigenlijk ook een keer in mijn in de bikini en, en uh, weet ik wat. Uh, uh, Terwijl dat. Uh, ja. 30 plus in Nederland is toch anders dan uh, 30 plus in uh, Nederlandse zeegebied. Ja. Hoe doe je? Oh, ja, uh, dat oh ja, ja, ja, zo, ja, oké. Okay. Nou, ja. Dat verhaal heb ik altijd gehoord, maar toen het 38 graden was elke dag in, in Spanje hè, toen vond ik het gewoon te warm. En Toen was ik dan uh, aan uh, de zee, uh, daar uh, zat ik, uh, ja, goed. Ik vond dat wel echt te warm. Ik trek het ook niet goed mee. Ik ga <laughs> uh. ja, meestal gewoon op bed liggen overdag en dan s'nachts een qua verhaal op. Uh. Ah, is het in Servië ook zo warm dan? Of? Ja, nou het is hier. Dit jaar heeft het één dag wel de veertig getikt. Dus dat is best wel warm. Ja. Wel en warm. en rond, die week, rond die week zat het eigenlijk elke dag boven de 35. En daar kom ik dus echt. Uh, nou, op een dag en een half uur buiten, als het donker is of zo. Maar, weet je wel, dan, uh, dan beweeg ik heel weinig en dan doe ik. Ik ben er ook niet zo van. Nou, ik was in Kroatië vorig jaar maar, en, en in Slovenië. Ik heb er een bijna vier weken gezeten. Maar het was elke keer zo 4, 25 graden. En het, het koelde dan s'nachts af tot, tot 21, 22. En dat was uh, helemaal geen, geen idiote uitschieters dus naar boven van naar beneden. Maar ja, dat, dat kun je dus wel hebben ook daar uh, op de balkan. Nou ja, maar, aan de zee van Kroatië zit je natuurlijk al aan de zee met de verkoeling, een beetje koeling. En ja. in de bergen van Slovenië heb je ook wel meer verkoeling. En ik zit hier echt. Het is hier nou. net zo plat als Nederland, jongens. Ik ah, ja. zit in het noorden van Servië, er is geen berg te zien. Nee, het lekker was, was het, uh, wat 30 plus. Die ene, en ruïne, die ene ruïne is de hoogste berg in de hele omgeving, Johan, dus dat, ah, is, een uur, dat is een uur rijden. Ja, die bierfabriek is ook heel hoog, hè? Ja, die bierfabriek is ook heel hoog, inderdaad. Ja. Ah, dat ik vind heb, dus... uh, oh. ik zat daar toch ik. Volgens mij zat ik met 37 graden eh, toen bij dat haventje. Waar die uh, boten van uh, Libeland ook zitten. Ja, nou kijk, dus ook boven de 35 Eerlijke Heerlijke, anders. dan. alleszijn. Dat is zo warm. Heerlijke. Vliegen die boten uh. gewoon in de fik, denk ik dan? <laughs> <laughs> ja, <het> sommige <schommelde> wel. <laughs> uh. ja. Ah, dat vind ik ook wat leuk aan, aan, aan, aan, aan uh, het zeggen. Misschien heb je dat trouwens in uh, Oekraïne ook wel. Dat ligt ook vrij zuidelijk. Hè? De kan tenminste als ze te koop wel warm zijn. Toen kan het, mm. het warm maar, uh, ja, maar gewoon Tsjechië heeft gewoon uh, warme zomers. Maar, uh, maar niet, niet gestoord warm. Gewoon 25 graden, 27 graden. Gewoon, gewoon, gewoon normaal. En, uh, het is gewoon niet, kennelijk niet zuidelijk genoeg. En, uh, maar het valt, valt wel veel regen. Maar niet, niet in de zomer zoveel. En, uh, het is heel groen land. En, uh, maar maar dat, dat, dat trek ik beter dan in de zomer. En, en kijk, die andere landen, Italië, dat, dat zou dan, uh, of de Balkan... Uh, ...daar dat zou ik dan misschien in het voorjaar gewoon wel kunnen... Ja, maar goed, maar heel veel mensen zijn in Nederland niet zo bang voor jitten. Dat uh, merk ik wel, want dat betaal je er niet zoveel voor. Dus dan, ik denk dat het verhaal dan ook uh, lastiger te verkopen is. Want mensen denken, oh 24 graden, lekker, uh, barbecue weer een 10. En uh, dan krijgen ze de horen kolen rood. Ja. <laughs> nou, uh, ja, dat heel rijdt goed. niet helemaal. Dat rijdt niet. <laughs> hey, want dat ik de, keer, temperatuur, die uh, dat temperatuur eerder in Dubai regen gehad uh. was, maar... Maken ze dat zelf, Peter, in Dubai, of hebben ze wel gewoon was, af en toe op regen? Dat was, was gewoon echte regen in Dubai, ja. Heb ah. ja, ik ja. weer. Ik weet niet hoe lang het er was. Het zal niet elke dag hebben geregen. Nee, ja, maar zo twee dagen of zo. Twee, drie jaar. Net <laughs> de ene dag regen. Joost, ja. denkt gelijk chemtrails en dat soort dingen ja, natuurlijk dan. Niet. Ja, nou ja, doen ze dat toch ook wel, of niet? Ja. Dat dus ze gewoon wat, wat wolken maken. Ja, dat was ook geen zware regen of zo, hoor. En, en, en dan valt het op zo'n stof... Zo'n stofbed. En dan krijg je een beetje een smerige lucht vind ik dat allemaal Want dan, uh, ja. Het, het, het, het, die regen die je heet, die raakt die stof. En dan vliegt dat zo op. En uh, ja, dan verdwijnt natuurlijk wel wat stof door die regen. Maar het, het, ja, het ruikt uh, niet heel super fris. Hoe zitten wij in de berichten jongens? Hoe ah, zitten we er de in? Ik heb nog een zo, uh, okay. ik het NFT te koop. Visit Dubai.bch. Als iemand hem wil hebben. Okay omdat ze nou net Dubai noemen, denk ik er ineens aan. Ja. Uh, ik ga even een uh, draai aan de rat geven. Hoeveel uh, Even kijken kijk, hoor. Zijn ze nog verdubbeld, Johan? Zeg je? Worden ze nog verdubbeld? Ja, dank jou Johan. Oké, okay, oké. Okay. Nee, dan is het goed. Hoppa. Hopla, Gaat day. hem winnen. En het woord, Hoe de is dit? Dat is een aparte naam. Uh, Stiedelde... Ik kan niet lezen. Oh, strijder. Strijder, oké, okay, ken je die? Dit is er eentje voor mij. Nou, dan zal ik het wel op me nemen. Ieder? Ja, uh, ik Maar uh, dan maak ik wel tien EFL uh, van jou over. Nee, hey, dat komt wel goed. Dat heb ik wel. De, die die dat regel ik wel met hem. Oké, okay, jij betaalt hem en dan uh, betaal ja. ik jou. Mag, nee. ja, is goed. Dan hoef je niet meer aan mij door te geven. Twinti, EFL's. Twinti Twintig GFL's. Ja, ja, dan maak je er jou tien over. Ja. Maar over een miljoen weken dan zijn alle EFL's eruit, Johan. Met 20 EFL's. Een miljoen weken? Ja, dan zijn we op 20 miljoen. Dat zijn 21 miljoen EFL's. Dus als we nog een miljoen weken doorgaan met de show, dan hebben we alle EFL's weggegeven. Maar die hebben wij het toch niet? Nou ja, we moeten eerst nog maar die 1 miljoen weken vol zien te maken. Maar we zijn onderweg. Ja, en... moet... We hebben ze. In Ach, niet. Dat... En ja, dan, dan moet je ze. <laughs> Dan moet je ze gaan kopen om ze weg te geven. Ja, dat is waar ze circuleren. Dus je kan ze zelf. wel kan ze meerdere keer weggeven. Oké. Okay. Okay. So, Het is wel leuk. Uh, iemand deelt hier een bericht van nieuwspaal. En uh, die vind ik wel grappig. Politie waarschuwt waterpeil in rivieren nu te laag om like in te dumpen. Ja. <lacht> okay. yeah. Ja. Maar goed, ja, we zijn aan nou het einde uh, van de show. Nou, ik, lees net, ik lees net de chat, dus dat is leuk. Uh, oh. Net op tijd. Was het bericht van uh, King Monks? Uh, Oude oh. whatever. Ja, ik Mijn had... Henk, audio is weer beroerd. Okay. Ik heb het niet zo oh. kunnen geven. Ik heb niet op, op de chat gelet vandaag. Dus ik... Er zal wel worst in de mic zitten. <laughs> ja, dat is natuurlijk dat, dat jouw mic, uh, ja. Johan. <laughs> ik, ik zie hier geen. Uh, ik zie de chatberichten niet. Nou, nou dat weet ik niet. Ik, ja. zie hem wel. ik verzin het echt niet, uh, Jan. Sorry. Is die op Twitch? Ik zit op Twitch, ja. ja. Oh, ik zit niet uh, bij mij, zeg maar. Dus, uh, ja. Ja. Ja. Ik heb nog wel uh, meer dan een halve leve. Nou. Hm. Oké. Okay maar Johan, ga je anders nog eens wat experimenteren voordat we met de volgende show beginnen? Of kijken hoe het je is? Heeft hij jou niet gebeld om half twaalf gisteren? Om even te experimenteren. Ja. het. fijn. Dan komt hij dat pas heel kort naar de kloot, hè? Ja. Maar wat is er dan? Is hij helemaal niet opstart of zo? Nee, hij heeft 7 niet ja. Dus dan doe ik het vanaf een uh, USB-stick. Die van mij is mij ook wat raars. Af en toe komt gewoon uh, een beeldscherm. Er zit geen uh, videokabel verbonden. Ben je al, hè? Bij jou? Ja. Dan uh, moet ik hem okay. gewoon uh, uitzetten. opnieuw aanzetten. En dan, uh. Als ik daar dan niet is de Skype-scherm uh, bij jou. Wat een scherm heb je, Peter? Wat is het voor... Uh... Ja, Zo'n 34 inch uh, breide Dell, geloof ik, is dat? Ja, ja. Dell. Ik heb zelf een hele oude en die werkt nog met een soort magnetisme erin. Ja, en het is wel plat. TRT-baar. Ja, ik weet niet precies wat het is, maar die valt ook af en toe uit. En dan moet je hem gewoon een week lang aan de kant zetten. En dan na een week, wow. neemt hij weer een beetje en dan doet hij het weer. Dus en dat zit dan, dan, uh, zo los jij je, je pensioneringen in, zeg maar. Pensioneer? Ja, als dus je dan zegt, hey, ik ga weer een week met pensioen, dan is uh, mijn monitor door de Oh dag. zo, nee, nee, nee, nee, nee. Want nou, ik heb nu gewoon 37 tabbladen op één scherm. <laughs> dus, uh... <laughs> nou jongens, tot de volgende keer ja, maar weer. Ja. ja. Uh, ja. Hoi. Nou, Oké, okay, ik ga uh, even afkomen Ik wil iedereen uh, hartelijk danken. Ik, uh, we zijn er de volgende week weer. Ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen natuurlijk. En als het goed is moet hier de iTunen. Deze knop. Oh, wacht even, dat werkt hier natuurlijk niet, hè. Ik moet even F5 en dan F12. ziek idee. Hallo ah, jij, mensen. Johan, ook weer bedankt. Bel me nog eens een keer om half twaalf. Altijd gezellig. Komt goed, joh. Ik denk morgen. Ja. Ik kan vrijdag gaan ik uitslapen. Oké. Okay. Ja. Is het vandaag woensdag? Dat ja, is nu uh, bijna donderdag, ja. ja. Oké. Okay, okay. Oh ja, morgen, uh, morgenavond. Dan, uh, ja, ja we moeten nog even met die uh, ook streamers.